Stan heeft die Morrison toch, uh, The Changeling Dat is misschien wel een van de mooiste liedjes uh, samen met het nummer LA Woman van de gelijknamige LP, LA Woman. Ja, ik noem het even LP, want ik heb die muziek echt leren kennen door nog een uh, echte vinyl versie van het album Anyways, The Doors uh, waren dat met de changeling van het album LA Woman. Uh, mijn naam is Bafomet en uh, u hoort het al, we gaan zo beginnen met de 48ste QFF uh, podcast aflevering. En uh, we zijn nog een beetje aan het opwarmen, dat doen wij met muziek. En uh, u hoort dus al uh, muziek van onder andere The Doors en uh, The Wailing Souls. En we gaan nog een liedje van The Wailing Souls draaien, uh, Ja, Give Us Life. Illuminati Broadcast Die ga ik even doorgeven uh, Voordat we gaan beginnen met uh, deze 48ste aflevering De geheime nummers En <coughs> misschien kan ik dat beter doen Met uh, een, een beetje Ja, gepast uh, Achtergrondmuziekje Of is dat een heel raar idee Om uh, het even een soort uh, van uh, Nou ja, hoe zeg je dat een, uh, Tenminste, ik had gisteren Ja, ja ik had iets uh, dat ik dacht van Ja, wacht, dit past er wel bij The secret Illuminati numbers for tonight are thirty three, seventeen, eleven, two hundred eighteen, forty nine, and eleven. I won't be repeating that. Those are the secret numbers. And um, you can use those secret numbers... for listening to our secret part of the show. That uh, will be broadcasted in a couple of moments. En yeah, ja, dat waren de geheime Illuminati nummers om jezelf toegang te verschaffen... tot uh, het geheime onderdeel van deze 48 ste QFF-podcast. We hebben namelijk... Uh, geheime luisteraars die uh, stiekem proberen te ontcijferen waar deze podcast over gaat en dat gaan we natuurlijk niet vertellen nee, zo gek zijn we niet nee, uh, ja, uh, goed om uh, nog maar even een beetje in de stemming te komen dan, uh, hè, gisteren draaiden we al even wat nummers van de Huilende Rappers uh, ik zal er uh, ook nu nog wel eentje gaan draaien uh, nummer Dek met de Overtrek van de Huilende Rappers Onder de met overtrek In de nacht is het lijf Kijk naar de wiebelende lampjes in mijn straat Ruik aan de lichtgevende stickers op mijn rem En ik voel ik van langzaam mijn hand lijf en meteen begin, raad te bewegen Ik kan er nu al niet zo heel goed mee tegen Ik glijd weg, maar ondertussen zie ik ook mijn wel De schimmels krijt bij mijn mouwen, pak je chocomel Lig op een wolk praat met een boom, met een blikje als tolk Hallo? Ja, ik denk dat ik droom Denk dat ik hier niet gewoon Met een taxi of trein ben gekomen Wie is dat daar? Wie is dat daar? Waarom zing je wat ik zeg in een liedje, dat is raar? Ja, ik overzien. Oké, okay. geen probleem met mij. Kan me niet echt schelen wie of wat je nou Want ondertussen is mijn vinger in de fik gevlogen. Doof de vlammen, want ik wrijf mijn moog erover. Eén keer is dat te fluiten. Zo. Dus ik zeg nog één keer en ik wilde niet meer naar luisteren. Oké, oké, ik ga op Het lijkt me alsof het hier een beetje behext is. Wijs me de weg naar waar het minder relaxed is. Nou, want ik begin te zweten. Ik heb een pak slecht voor je uitgemeten. En uitgerekend nu heb ik trek en een plakje beker met u. En bovendien heb ik het nu wel gezien. En word ik niet echt qua eten hier op mijn benken verdiend. Dus... Wow. Waar moet is Ik, heen? ik moet eerst naar een goede kant gegaan en dan de hele tijd nog mm echt... -hmm. Waar moet ik heen? Daar ben ik toch verder niks mee nodig. Ik vertrek s'nachts onder de dek met overtrek. Ik vertrek s'nachts onder de dek met overtrek. Ik vertrek s'nachts onder de dek met overtrek. Zonder te dromen. Van rare kerels zingen wat er gaat komen. Bakje, de water. En een plastic bakje die waait in het water. Ja, het waar komt omhoog hoog en kruipt naar met toe krijg lange tangels en kietelt aan mijn voet. Ik giegolent moe. lachen, maar ik doe liever iets anders dan vakken met die doel. Kom snel hier. Nee. Ik heb het koud gegaan. In. Je moet leren niet zo uit je muil te praten. Stappen ruim binnen, de muren krijgen. Ik kan ineens van mijn lege lijzen lege glazen maken. is straks. Maar heb je niet zoveel? Ik wil met twee eisen naar benen zien Of naar Schinde, of niet de maar wel naar de Hema Hang er vanaf welke van de tweede met me mee. Waar moet ik heen? Ja, yeah, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Moet ik heen? Vertel me nou, waar, waar, waar moet, ik moet ik heen? Moet ik heen? Overtrek, s'nachts, onder de tek met overtrek Moderne, parallele, universum, ik weet het zeker, daar moet ik zijn S'nachts, onder de dek met overtrek Ik heb hier voor jou een brief en een fles Onder de dek met overtrek, onder de dek met overtrek Hey karrers, wat een gluelijk nummer jij Ja Ja, ja jij man Hé, hey maar kan je nog meedoen? Kan je nog even wat basdropen nee, of niet? We Ik vertrek s'nachts onder de dekbed overtrek. Ja, yeah, ik vertrek ook altijd s'nachts man, uh, onder mijn dekbed overtrek. Uh, welkom terug bij uh, QFM Radio op 66.6 FM. Ja, u luistert naar Bafelmet. Het is vandaag tweede kerstdag, vrijdag 26 december 2014, 18 uur 29, half 7 in de avond. En uh, we gaan bijna beginnen. En Nou ja, ik was even lekker aan het opwarmen met wat uh, muziek. En <coughs> een liedje wat misschien wel past bij uh, wat we net eigenlijk al uh, een beetje aan het doen waren, de mensen aan het opwarmen, is het nummer Around the World. Want ja... Daft Punk, uh, die uh, verdienen eigenlijk iedere keer wel weer een uh, bijzonder plekje. Of het nou op QFF is, of uh, hier in de podcast. Ik heb iets met die gasten. Ik weet niet waarom. Maar misschien moet je daarom eens een keertje gaan kijken op mijn Soundcloud. Of zo. Nou, boeia. Uh, tot zo. Dit is uh, Daft Punk met Around the World.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 Het leuke is, dat kan ik jullie ondertussen wel even vertellen, terwijl jullie op de achtergrond luisteren naar Daft Punk en Around the World. Het grappige is, is dat er weer heel veel aandacht is voor een oude hoax, die ik eh, nog niet zo lang geleden op internet gezet heb, een jaar geleden, om precies te zijn. En op verschillende conspiratie-fora en uh, uh, nutcracker-fora op het internet uh, is er weer uh, rumoer opgedoken omtrent mijn Jabalon-internetgrap. En nou ja, die internetgrap: uh, ik heb natuurlijk ook de domeinnaam jabalon.com, en uh, nou ja, daar koppelt men nu allerlei rare verhalen aan. En uh, goed. Ik moet er eigenlijk wel om lachen, want ze koppelen ook nog steeds het hele pccts verhaal eraan. En hey, I'm just me, and uh, I'm doing whatever I do. Zo zie ik het maar. En uh, maak je er niet te druk om. Uh, en als je er een mooi verhaal van wil spinnen, prima, doe dat lekker. Laat vooral heel veel mensen erin trappen, in al die onzin. Uh, whoever het ook doet op uh, Godlike Productions. Het is een iemand uit Nederland. Zover ben ik in ieder geval wel. En uh, nou ja, goed. Vooral geloven wat ik zeg en... Uh, wat er allemaal op internet staat en zo, en dan krijg je vast een heel spannend verhaal. Als je een beetje fact-checking zou doen, dan had je al, lang, ja, echt al lang kunnen zien dat dit om een grap gaat. Maar goed, um, neem het vooral serieus. Uh, het zorgt ervoor dat we een hoop extra luisteraars hebben. Uh, ook vandaag, op deze tweede kerstdag. Gisteren dus ook al. En die vele luisteraars, dat is dus deels verklaard door het feit dat er op uh, Godlike Productions, Above Top Secret en nog een aantal andere plaatsen op het web weer uh, de nodige topics zijn. Omtrent uh, de PCCTS-hoax, de Crazy Shirts-hoax, de Pritos hoax de, de PCCTS.com, Nook-website en ga zo maar door. Het is echt fantastisch dat ze allemaal dat het echt waar is. He? En dat terwijl ik op meerdere plekken geklemd heb dat het om hoaxes gaat, om, om zogenaamde. Nou ja, om te, om te laten zien hoe makkelijk mensen dingen geloven op internet. Anyways, uh, terug naar uh, QF Radio met de Daft Punk en Around the World. Medium. Is, het, ja, medium, is dat medium is dat internet eigenlijk ook hè? Je, je, je kunt gewoon radio maken en bijna live met een uh, nou ja, misschien een vertraging van een duizendste milliseconde. Kun je gewoon uh, op internet uh, broadcasten. En vroeger zou dat zwaar illegaal zijn om uh, op een dergelijke manier als wij nu doen uh, een signaal de eter te sturen. Maar goed, voor hen die geen internet hebben en wel beschikken over de speciale 66.6 FM frequentieontvanger ja, die kunnen ons ook luisteren via de ether. Hè? Goed, ik heb alweer veel te veel gezegd. was uh, Daft Punk met Around the World en uh, nou goed natuurlijk hebben we gewoon uh, nog meer muziek voor we echt gaan aftrappen hè? en dat heeft alles te maken met dat ik uh, nog even een beetje aan het voorbereiden ben ik denk dat ik uh, binnen nu in een nummertje of twee drie ga aftrappen we gaan luisteren naar Parallel Universe van de Red Hot Chili Peppers Chili peppers. Ja. Euh, nou, moet ik even snel schakelen voordat. Ja, kijk, dan gaat het volgende liedje al weer lopen. En die wou ik eigenlijk nog aankondigen. Maar goed. You decided van Orange Grove. En daarna gaan we echt aftrappen. Melden dat Toxopeus uh, mijn co-host is uh, vanavond, dus die, uh, die ga ik straks even bellen in de 48ste podcast. Maar we gaan straks eerst officieel aftrappen met de 48ste aflevering van de Q5 podcast series. Nu eerst nog even You Decided van Orange Grove. Katje. Die is vandaag de hele dag nog niet geweest en het is zo koud. Mm, arme spok. En, uh, mocht je stiekem luisteren, spok, dan uh, raad ik je aan om snel binnen te komen. En dat was gewoon even een stilte. Haha, ik hou van stilte. Dus ik dacht, ik laat het even stil zijn. En dan mag je zelf beslissen. You Decided van Orange Grove. Ja, nou, uh, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest uh, met het gelul in de eter. We gaan beginnen. Ja. In approximately one minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland.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 Aflevering 48 alweer. Mijn naam is Met. Het is vandaag vrijdag 26 december 2014. En dat betekent dat het tweede kerstdag is. Boxing Day. En dit is dan ook de Real Boxing Day. Aflevering, zeg maar, de echte, enige echte boxing Day aflevering van de enige echte Illuminati. Welkom bij q uh, Radio en bij de 48ste podcast. Uh, zoals ik al zei, maar ter volledigheid nogmaals, mijn naam is dus Bafalmet. Ik ga straks bellen met de uh, PS om uh, ja, hem als co-host in de show te halen. Uh, achter me, uh, ja, op de achtergrond, zeg maar, hoort u de klok doortikken. Uh, maar gezelligheid kent geen tijd. En uh, nou ja, daar deze podcast een gezellig. Nou ja, karakter heeft. Um, zullen we de klok maar even stopzetten? Want tijd, hè, nu is eigenlijk straks en straks is eigenlijk ook gisteren. En gisteren is eigenlijk ook vorig jaar, maar ook vanaf vandaag vijf jaar in de toekomst. Dat klinkt heel erg uh, omslachtig. Dat is het eigenlijk helemaal niet. Want tijd is zo'n begrip waarvan je zou kunnen stellen dat het eigenlijk heel veel heeft verpest. Het klinkt ook weer heel depri en heel zwaar, maar dat, dat is het eigenlijk helemaal niet. Goed, um, ja, ik zei, uh, we gaan aftrappen. Nou, dat hebben we dus gedaan. De, de, de tune is uh, ingestart, uh, die hebben jullie kunnen horen. En uh, dan gaan we luisteren naar een stukje muziek. En um, ik dacht van uh, mm, ja we hebben alles uh, zeg maar gisteren en ook al in de pre-show wat uh, van de huidende rappers uh, laten horen uh, ik heb hier nog eentje van hun uh, nieuwe album verkleed als sukkel en het nummer heet uh, brief in een fles ja ik kwam je tegen op het strand je zag me eerst staan standboy ik zag me je stond daar zelf met een ijsje in je hand. En ik had mijn vak tot twee, dus was al fucking hard verbrand. Ik keek me buiten om me heen en voelde je blik. Ik voelde me kut, maar jij voelde me pik. En je 53 jaar, je was nog best wel mooi. Je had nog tanden en nog haar en een indiana-tooi. Oh, ik deed een brief in een fles. Maar die paste niet in je brievenbus. Nu zit ik hier te grienen, dus. Oh, ik gaf een man een kerel, een zus. Maar hij paste niet, hij paste niet, hij paste niet in je brievenbus. Brieven en Brieven en, en voor de ingewijde Fevers. jullie horen Filanus Set. O schatje, ik ben niet zoveel baard. Ik ben al 28 jaar, maar heb nog steeds niet echt een baard. O schatje, wat moet je toch met mij? Want ik ben behoorlijk lelijk. Ook nog eens best wel klein Jij had het best wel snel met mij gehad En we stapten uit de boot Ik vond je lief Maar jij vond mij een idioot Maanden, zelfs weken Heb ik dagelijks gekeken Op de plekken waar we waren En die nu uitgestorven leken Ja, oh Ik deed een brief in een fles maar die paste niet in je brievenbus Nu zit ik hier te grienen dus Oh, ik ga mij mijn kerels een zus Want hij paste niet, hij paste niet Nee, hij paste niet in je brievenbus Ik stink uit mijn bek en ik plas in mijn bed Ik breid in mijn slijp en ik draai een jacket. Ik stink uit mijn bek, ik plas in mijn bed Ik breid in mijn slijp en ik roop zwaar een check Oh En nu zit ik hier te grinnigen dus. Oh, ik gaf mijn kinder zus een man. Een een zus. En man hij paste niet, hij paste niet, hij paste niet in je brievenbus. De huilende rappers met een brief in een fles. En van het ene stukje zelfpromotie naar het andere stukje zelfpromotie. Haha, jullie gaan luisteren naar Fast Tracking Across the Universe van Robin Grontier en The Mabob. Zelfpromotie, noem het zelfbevlekking, uh, whatever. Het was uh, fast tracking across the universe van Robin Grontier en de Mabob. En van een stukje muziek gaan we naar een fragment uh, van uh, mij bij uh, Rick en Marloes in het programma Weekend Rick op uh, zondag. En in dat fragment uh, ja, drie, gaan we het hebben over focus Luister maar even mee. Een beetje iets anders. Pakken we even van onder het bureau vandaan ons alu-hoedje. En uh, dan gaan we ons even bezighouden met die occulte zaken. Ja, goed. Ben je er klaar voor? Helemaal. Uh, dit is weekend op zondag. Wat kom jij nou mee aanzetten, zojuist? Nou, ik kwam aanzetten met een sms'je dat wij kregen van André op 8090. Uh, die zei: Hoi, Rieke Marloes, afgelopen week. Hoorde ik dat er weer ergens een ufo zou zijn gezien? Weten jullie daar soms meer vanaf? Nou ja, voorheen uh, zouden we hebben geantwoord, nou geen idee jongen. Maar tegenwoordig uh, hebben wij contact met uh, Baphomet. Hij uh, houdt een website bij, Quo Vata Verund. En ja, het is een soort um, mystery-leaks. Hij houdt uh, dingen bij die onverklaarbaar zijn. Ja. En uh, die zet allerlei theorieën um, naast elkaar. Die weet er een hele hoop vanaf. Dus ik denk, nou weet je wat, we doen niet moeilijk. We bellen Met even ja. om te vragen of hij ook hiervan gehoord heeft. Met, waarvan de een zegt, hij klet uit zijn nek... en de ander zegt, interessant, interessant. Uh, ja, ja, dat zijn de meest interessante mensen vaak, ja. hè? Met. Uh, goedemiddag, Rick en Marloes. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, wil je uh, spannende muziekje of wil je gewoon je eigen huis in de tuin? Zeg maar. Doe gewoon wat jij denkt dat goed is, Rick. Ja, dan krijg je dit, hè? Je moet ook ja. weten wat je vraagt, hè, Bafomet? Want... Nou, ik stel nooit eisen. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, dat moet je ook niet willen met ons. <laughs> zeg, Bafomet, nee. euh, nou is het natuurlijk met regelmaat. Volgens mij, zelfs bij houten, hebben ze een UFO-landingsplaats destijds geconstrueerd langs de A27. Ik heb er nog nooit eentje zien parkeren of achteruit inzien parkeren. Ja, zo schijnt er ook een UFO-piloot te zijn die in Utrecht over de straten zwerft. Ja, dat is ook te gek, die goos. Dat is een beetje een negroïde type, geloof ik. En die dan, ja, in brood van... Is dat. Ja, dat is echt ook een fantastische man, die ook uh, iedere keer vertelt dat hij hem ergens heeft, heeft neergezet, uh, dat apparaat, en dat hij tot die tijd maar een beetje door uh, Utrecht heen zwalkt. Ja, dat, dat is een man met een uh, bijzonder uh, aparte uh, en verlichte geest. Het ja. is overigens geen, uh, geen nare man hoor. Nee, het is helemaal geen nare man zelfs, maar toch ergens uh, is hij een beetje koekoek. En, en ja, waarschijnlijk worden toch heel veel uh, ufo-verscheidingen ook vaak als koekoek uh, gekenmerkt. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk al snel. Om het vaak komen mensen met een verhaal eh, zonder daarbij een, een bewijs te hebben. Het is, het is altijd een vaag filmpje. De meeste filmpjes zijn heel schokkerig. Uh, of het zijn verhalen. Van ik, oh, wat ik nou heb gezien. En. Ja, dat, dat, dat, maakt het, dat maakt het altijd een beetje mysterieus. Um, ja, maar als je de tv aanzet op Discovery of een ander kanaal... kom je regelmatig programma's tegen die gaan over mensen die ufo's gezien zouden hebben... of aliens of uh, dergelijke zaken die onverklaarbaar zijn. Dus ja, er moet wel een kern van waarheid in zitten, maar niet alle verhalen. Nou is het kind in mij uh, wil graag uh, altijd Darth Vader zien. Maar ja, het is soms ook de wens die de vader is van de gedachten. Ja, ik denk sowieso dat het een, een je vormt natuurlijk een, een, een, een, ja, het is eigenlijk gebaseerd op, op een gevoel, want je hoort een verhaal en daar vorm je een gedachte bij, want je was er zelf niet bij. Ja. En dan ontstaan ja. meestal de meest, uh, ja, maffe verhalen ook. Ja, want afgelopen week uh, dat sms'je van André dat wij kregen, um, er zou weer een ufo gesignaleerd zijn, uh, met de, ik ben een beetje gaan googlen, en er schijnt inderdaad nu beeld te zijn van afgelopen week van een ufo, UFO die uh, nogal een aparte bocht maakt. Ja, we hebben op onze website ook een, een filmpje geplaatst. Dus het, is een, het is een unidentified... Uh, flying Object. Dus het is. Men men weet niet wat het is. Het is onverklaarbaar. Uh, en als je het filmpje goed bekijkt, zie je inderdaad ook iets bewegen. Uh, maar wat het is, ja, um, de meeste mensen gaan als het woord Ufo horen uit van een uh, vliegende schotel met Marsmannetjes. Maar ja, uh, het kan ook een, een nieuw speeltje zijn geweest van uh, de Amerikaanse overheid. Ja. Uh, aangezien die zoveel technieken hebben ontwikkeld die erg lijken op de verhalen over UFO's van 50 jaar geleden. Ja. No. Uh, bijvoorbeeld yeah. Roswell, Area 51? ja. Uh, yeah. Het... Maar als je dit filmpje bekijkt, inderdaad, dan zie je dat, dat het, de, de beweging is echt heel onverklaarbaar. Het gaat heel ja. snel. Ja, maar ja goed, die kan, die kan ook uh, zeg maar bijgewerkt zijn. Want je weet tegenwoordig nooit waar je nou precies naar kijkt. Zijn er, uh, want er is bijvoorbeeld in het midden van Amerika ooit wel eens een keertje iets geweest... waarbij ze mensen zeiden van dit is onverklaarbaar, dit kunnen we niet, uh, dit kunnen we niet uh, uh, thuisbrengen. Dit, dit moet wel zoiets zijn. Uh, zijn er van die, van die dingen geweest waarvan je zegt dit is onomstotelijk uh, of niet te bewijzen... of zelfs zodanig dat het ook buitenaards wezen is? Ja, er zijn zeer zeker uh, dingen die zo onverklaarbaar zijn, uh, je hebt bijvoorbeeld in in Zuid-Amerika zijn uh, bouwwerken, uh, die kunnen niet van menselijke hand zijn. Ja. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor voor de de, de piramides daar daarover. Er ontstaat of, of, is ook zoveel uh, onduidelijkheid. De Hunebedden hier in, in Drenthe, daar geldt hetzelfde voor. Daar, daar, men neemt wel aan dat ze door mensen gemaakt zijn... maar of het wel zo is, dat kunnen, ze eigenlijk niet, uh, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar zo moeilijk is en, het toch niet? Je, kan toch, je pakt een paar stenen... en je legt er een steen bovenop en je bent klaar? Ga het maar doen. Ja, en het, is ook ook, mensen maar op, het is ook wie. eigenlijk raar, hè? want zoals vroeger... als je kijkt naar wat jij net zei, die bouwwerken in de oudheid... daarna is een hele tijd gewoon niks gebeurd dat van die genialiteit was... Ja, en wij denken dat we nu heel ver ontwikkeld zijn, maar uh, ik kan je met zekerheid zeggen, als je echt verdiept in, in sommige oude, ff, oude volken, dan zul je dingen aantreffen waarvan je flabbergasted zult zijn. Ja. In die zin van dat je denkt van, pff, we zijn eigenlijk helemaal nog niet zo ver. Ja, wat ook op en, muurschilderingen, daar schijnen ook dingen te zien te ja, zijn, hè, waarvan mensen het, zeggen van, hé, hey, dat zou wel eens... Zo absoluut lijkt op ufo's inderdaad. Ja, dat is wel bizar. <laughs> ja, dat, dat, is, dat is heel bizar. Ja. En, ja Onverklaarbaar. Heb je zelf wel eens een, een, een, ja, een encounter gehad met een, een onverklaarbare entiteit? Uh, nou, ik weet niet een entiteit. Ik heb wel ooit een keer iets raars meegemaakt met, waarvan ik niet weet wat het was. In het donker, in de lucht, en dat bewoog heel snel. Dat ik dacht, hmm. het kan geen vliegtuig zijn. Maar ik ben ook wel zo kritisch dat ik mezelf ging afvragen van wat kan het dan wel zijn? Ik heb... Ja, maar een ufo was niet het eerste wat in me opkwam. Maar naarmate ik langer onderzoek heb verricht, dacht ik wel van oké, okay, maar wat moet het dan geweest zijn? Ja, maar het... En ik bedoel ook, onze, onze luchtmacht krijgt maandelijks diverse meldingen, ook van piloten binnen, over rare onverklaarbare objecten. Okay. Ja, die kunnen toch wel weten. Die weten natuurlijk wat er allemaal in de lucht hangt. Die, die identificeren dat wel, lijkt me, als dat je beroep is. Nou, die, de meeste dingen wel, maar er blijven ook dingen over die niet door hun te verklaren zijn. Ja, ja, ja. Nou, we gaan, dat, we gaan ook even dat fragment uh, op jullie website gaan we ook even rondsturen via Twitter, zodat okay. mensen met eigen ogen kunnen zien van ja, zijn we nou allemaal gek met ons hoofd of uh, is het inderdaad een UFO? Hé, hey, maar voor mij hartstikke bedankt. Nou, ik nog één gegeven. Oh, wat, ik, wil nog, met, ik wil nog. Wat met gaan. het stijgende gebruik van <laughs> verdovende en stimulerende middelen worden er dan ook meer dingen gezien of? Uh... Volgens mij is het zo dat de mensheid al duizenden jaren, uh, zeg maar, geestverruimende middelen gebruikt. Ja. Dus dan, en, en er bestaan ook al duizenden jaren verhalen over uh, onverklaarbare objecten. Dus, <lacht> ja, of daar een samenhang is, die, ja. Nee, dat durf ik niet echt blind op te varen. Oké, okay, nou, wij zetten het hele verhaal zetten we even op, uh, op Twitter. Dan kunnen de mensen ook even kijken, kunnen ze zelf hun mening vormen. Dat, dat, dat was het. een <coughs> van de en... vele mooie fragmenten in deze 48ste Q5-podcast. Het is vandaag vrijdag 26 december, tweede kerstdag 2014. Eén minuut over zeven. En uh, ik ga eens even bellen met Toxopees. kijken of ik hem uh, kan bereiken. ...mooi, zo? Mooi, bavo. Hey, uh, nou, je, je bent er weer bij... ...in deze 48ste aflevering... ...van uh, de QFF... ...podcast series. En, <coughs> hoe was je dag vandaag, tweede kerstdag? Oh, uh, lekker rustig aangedaan. Niks, niks bijzonders, zeg maar. Gewoon je dagelijkse ding. Ja, net zoals altijd. <laughs> Juist. Het is ook eigenlijk maar onzin... ...om, om, om vind ik tenminste persoonlijk om een heel groot kerstfeest te gaan vieren. Ik bedoel, uh, het, eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op. Nee, ik, ja, ik, nee, had ik al in een eerdere podcast uitzendingen verteld. Ja, ik vind het een beetje hypocriet. Ik Absoluut. Bedoel, uh, voor mij als je de goed de wil zijn... Feest. Ja, nee, maar sowieso, als je, als je goed wil zijn... dan doe je dat toch elke dag? En dan ja. niet, niet speciaal met kerst. Dat vind ik zo, dan, dan ja het vind ik eigenlijk gewoon... zelfs neigen naar het heugelachtige. Zo van, nou ja, kijk maar eens goed zijn... met kerst. Ja, what the fuck. Wees het hele jaar goed. Weet je? Niet alleen met ja. kerst. Dat vind ik vind ook zo met die goede dingen. Zo! ja, dat is gewoon een beetje... om je gevoel... Je gevoel uh, ja, je het dat? is... Nou ja, het afkopen van een slecht gevoel. En ja, precies ja. Het is ook daarnaast gewoon de zielige mensenindustrie. Ik bedoel, laten we heel wel zijn er gaan echt miljoenen om in die zielige mensenindustrie. En uh, dingen als serious request, um, dat is wel even leuk. Dat wil ik eigenlijk wel even erbij pakken dan. Uh, ik had van de week een heel mooi fragmentje. Uh, het was op geen stijl. Iemand postte dat aan. Um, dat ging over um, nou ja, het zogenaamde goede doel. Um, serious request. Ik, ik heb ook al eens een keertje een... Um, een, een behoorlijk uh, artikel uh, getikt op uh, QFF. En dat ging over. Um, nou ja. Het feit dat series request. In principe. Uh, een, een verkapte vorm van geld verdienen is. Want er wordt heel veel geld aan verdiend. Onder andere door. Um, onze uh, Buma. Want elk aangevraagd plaatje. Daarvoor betaal je geld. En. Hè, ja. Dat geld. Dus het is allemaal zo dat ik denk van. Ja. Um, ik, ik ben in de tussentijd even. Erik Korton of zo heet die man. En die ging tegen Hans Jansen. En dat ging over: um, ja, Hans Jansen legt bij Paul Witteman uit waarom ontwikkelingshulp. Um, nou, ja, Luister maar even mee. Zoals maar, maar, verdoofd het het toch het niet het uit of je het het uit een het goed het hard geeft. Nee, dat misschien niet. Maar, niet, maar, niet ja, dat uh, is niet cynisch. Dat, dat is precies het probleem van ontwikkelingshulp. Het gaat erom om mensen hier een goed gevoel over zichzelf te geven. Dat kan ik gratis Afval. geven. En dat ge maar dat geldt daar dat niet. Dat vind ik toe. echt. Nee, dat vind ik echt maar, te cynisch. Mag ja, mag maar we, ik vind ja. u echt te cynisch in deze. Dat, dat, dat is niet. Ik heb in de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voor het Rode Kruis ooit naar Irak geweest. En ik kan je in vertrouwen meedelen, maar dat komt omdat ik steeds ouder word. Elke drie, vier jaar komen er, net, net wat u doet, dan, uh, ja, ontwikkelingshulp, dat, het werkt niet, maar dat moet anders. En dan komt er weer een nieuwe formule, die ook niet werkt. En dat werken ze dan vier jaar later. En dan zijn mensen weer vergeten wat er gebeurd is. En dat gaat zo al 50, 60 jaar door. En er zijn miljarden op die manier naar de, de banken in Zwitserland verdwenen. He? En dat, dat is natuurlijk goed, want er wordt gerecycled in de Europese westerse economie. Maar om dat ontwikkelingshulp te noemen, dat is echt ridicule. Maar, maar goed, goed, ik wil uh, daar. Maar is uw antwoord dan doe maar helemaal niks? <lacht> Wie heeft Nederland ontwikkelingshulp gegeven om, om van de 12e eeuw naar de 21e eeuw te komen? En je ziet dat landen die geen ontwikkelingshulp gehad hebben, omdat ze politiek stout waren bijvoorbeeld, daar zijn dingen als, nou ja, al de dingen waar dat waar de welvaart en de welzijn aan gemeten wordt, die zijn daar vooruit gegaan. Dat, ik zit, daar nou, nou niet meer zo in, maar ik ben het Nicaragua, die zijn ooit een tijdje stout geweest, geen ontwikkelingshulp gehad. In die tijd ging alles daar de goede kant uit. En mensen moeten hun eigen broek ophouden. En geld overmaken naar een dictatuur heeft geen enkele zin. Nee, maar dat het lijkt nu wel alsof, het, alsof geld wel overgemaakt wordt... en als het om ontwikkelingshulp gaat... dat het altijd meteen in de zakken van de bocassa's van deze wereld verdwijnt. En dat is ook niet Luister, zo. Dus in zo'n land, zo land waar, de, macht van de, zon, waar de, de zon van de macht... maar vanuit één punt schijnt... Daar die, die regeringen die willen helemaal niet... dat er buiten de hoofdstad waar zij de baas zijn welvaart en vrede en rust en noem maar op ontstaat. Ja. En dan kunnen wij wel zeggen... wij willen dat dat wel ontstaat... maar... ik heb een slecht bericht voor u. Hmm. In, de in de derde wereld zijn de regeringen... van de derde wereld de baas. En niet nee, de Goodie's uit Den Haag. nee man hij, er... hij, uh, hij, hij, hij zegt het heel mooi eigenlijk... Uh, die uh, Hans Jansen. Vind je niet? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Hij, hij, hij feilloos geeft hij aan... ...wat de ontwikkelingshulp eigenlijk is. We maken geld over... ...en wat ik dan altijd nog in mijn achterhoofd heb... ...dat is ook van de week. Hier stond een Unicef-meisje... ...om kwart voor tien in de avond... ...op zondagavond aan te bellen. Ja, dat vind ik al... ...dat ik denk van... ...wat een tijd, wat een dag. Niet dat ik zoveel waarde hecht aan de zondag... ...maar ik kan me voorstellen dat er... In in Nederland, nog best wel wat mensen zijn die je waarde hechten aan de zondagsrust. En dan staat er om kort voor tien s'avonds een meisje in een wit, bontjasachtig ding. En die zegt als eerste ook nog: Ja, ik ben geen ijsbeer. Te wapperen met een pasje van UNICEF. En dan vervolgens wil ze een verhaal van UNICEF afsteken. En ik zeg: Stop maar. Ik zeg: Stop maar met vertellen, want jij verdient geld. Je baas verdient geld. Zijn baas verdient geld. Zijn baas ook weer. En nou ja, enfin. Je, je snapt een boodschap. <laughs> ja. het, het gaat nergens over, die goede doelen. Ik heb zoiets... Uh, als je goed wil doen, dan... Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf... op Sint Maarten heb gedaan... Uh, volledig uh, belangeloos... elke dinsdag... elke woensdag... elke donderdag naar mijn werk. Uh, als ik vrij was om vijf uur... dan reed ik gelijk naar het voetbalveld... om daar voetbaltraining te geven... tot acht uur s'avonds. En dan was het acht uur, dan ging ik naar huis. Dan had ik... Uh, en dan begon mijn avond pas. Nou, helemaal niet erg. Dat deed ik met heel veel liefde. Dat deed ik ook op zaterdag. Uh, om acht uur stond ik uh, aan het veld. Wedstrijden uh, als scheidsrechter te fluiten. Of uh, extra training geven aan hele jonge pu pupillen, zeg maar. Die uh, door de week s'avonds niet kwamen. En... Zo heb ik getracht om mijn steentje bij te dragen aan de samenleving op Sint Maarten. Ik heb dat in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation gedaan en ook samen met de KVB. Maar ik heb nooit een echt nummer op geen enkel moment uh, daarbij gedacht van, joh, ik moet hier financieel gewin uithalen. Wat ik heb gedaan is, ik heb mijn kennis overgebracht, ook op uh, lokale voetbalmensen, die dus eigenlijk niet... ...op de hoogte waren van um, hoe je jongeren moet trainen... ...hoe je jongeren voetbal uh, onder de knie moet brengen... ...jongens en meisjes. Um, en ik ben heel blij dat ik, dat, uh, hè, dat ik mijn kennis, mijn voetbalervaring heb uh, door kunnen geven aan mensen daar. En die mensen die hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels een heuse voetbalcompetitie is op uh, Sint Maarten. Die had je niet toen ik er kwam was er gewoon niet. Het enige wat bestond was uh, vriendenclubjes, die af en toe tegen elkaar voetbalden. En er was niet echt een voetbalveld. Uh, die zijn er nu wel. Uh, er is schoolvoetbal van zowel uh, dames als heren. Er is een dames en een herencompetitie. Dus al met al, uh, dat was in 2008 heb ik geloof ik het programma afgerond met de KVB en we leven nu in 2014 dus zes jaar later uh, zijn er gewoon voetbalcompetities en uh, heeft het voetbal een enorme sprong vooruit gemaakt op uh, Maarten. Oh. Nou dan doe je wat goed in mijn ogen dan draag je bij aan um, de samenleving en nou hoor ik sommige criticasters die naar uh, de QVF podcast uh, al, luisteren al denken zo van ja maar Bafomet is een vrijmetselaar en um, ...voetbal is uitgevonden door de vrijmetselaars... ...dus hij uh, is voetbal aan het verspreiden onder arme mensen. Nou, nee hoor, als ik dat niet had gedaan... ...dan durf ik mijn hand voor in het vuur te steken... Er waren een aantal van die jongens en meisjes... ...die nu voetballen... ...en daardoor mogelijk kans maken op een serieuze toekomst in uh, Europa... ...als voetballer. Um, als ik dat niet had gedaan... ...dan had denk ik de helft van die kinderen inmiddels deel uitgemaakt van een bende... Hadden ze aids gehad of HIV besmet geraakt of ga zo maar door. Dus ja, win-win ja, kun je niet eens over praten in de zin van het is een keuze tussen twee dingen. En ja, dan kunnen mensen aanhalen dat inderdaad het voetbal door vrijmetselaars bedacht is en dat ik een vrijmetselaar ben. Maar, maar goed, so what? Weet je, ik, ik wil ook heel ja. graag af van het negatieve label dat hangt aan de vrijmetselarij. Ik zie veel uh, negatieve dingen over uh, de, de vrijmetselarij en over broederschappen gepost worden op uh, QVF. En ik wil echt als kanttekening plaatsen dat je dus in elke groep, het maakt niet uit wat, of het nou uh, een groep militairen is of een groep voetballers of een groep voetbalsupporters of een groep uh, leden van een motoclub... Daar heb je altijd slechte mensen tussen. Precies, ja. Dus het, het ligt aan de mens. Wat weet, uh... ja, het ligt echt niet aan de groep waar je nee. deel uit van maakt. Of deel van uitmaakt. Het, het ligt gewoon aan de mens. De mens heeft in zich uh, dat een x-percentage van de mens slechte dingen doet. Maar in hoeverre zijn die slecht? Want ook daar kun je weer een heel licht op laten schijnen is iemand die drugs verkoopt slecht. Snap je? Ja. <laughs> Want ja. mensen gebruiken nu eenmaal drugs... en dat zijn mensen uit alle lagen en alle soorten van de samenleving. Ik bedoel, ga een dag bij een uh, gemiddelde coffeeshop zitten... en je ziet wat er binnenkomt en wat er weer naar buiten gaat... en wat daar dus drugs koopt. Advocaten, gemeenteambtenaren, ja. uh, ziekenverzorgers, werklozen... Uitkeringstrekkers, echt alles komt daar. Dus. Je kunt er niet een, een, een oordeel over vellen, vind ik. Nee. Nee, maar heel veel denken van. Uh, nou ja, een bepaalde groepering, club of wat dan ook, die, uh, die doet iets. Of uh, iets wat uh, in hun ogen minder goed is of slecht. Mm -hmm. um, heel veel mensen denken van. Uh, nou ja, iedereen uit die groep doet dat. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dan strijken ze alles weer over één kam. Ja, sowieso vind ik met de, de vrijmetselarij en bijvoorbeeld ook met de Odd Fellows, kijk, um, wat het ook is, zodra er uh, weinig bekend is over een groep, dan gaan mensen maar gissen. Mm -hmm. Snap je? En, en dan, dan ja. krijg je aannames en een opeenvolging van aannames. En um, naast aannames krijg je dus dat de menselijke fantasie er een, een, een nog oh. mooier verhaal van maakt en zo ontstaan ook complotten en, en conspiracies. Ja. Ik bedoel, die ontstaan op een manier. En dat heeft echt niet altijd te maken met het feit dat ik bedoel, we kennen allemaal het complot van uh, de, de morsmannetjes in uh, Roswell, maar feitelijk bewijs is er niet. Snap je? Ja. I iedereen die uh, vaart blind op bijvoorbeeld het filmpje van die aliens die in zo'n um, bij een, um, hoe noemen we dat nou... een anatoom uh, mm -hmm. open worden gesneden. Maar die filmpjes... zijn nep. En iedereen denkt... dat die filmpjes echt zijn. Dus maken ze de aanname... dat dat dan in Roswell... mogelijkwijs gewoon echt gebeurd zou zijn. Uh, ik zeg altijd van, nou ja... er bestaan aanwijzingen dat daar wat gebeurd is. Maar meer ook niet. Nee. Ja, we, we weten het niet. Nee. En dat is... het interessante van de mens. Als wij... dingen niet weten... Dan gaan we dingen verzinnen. Dus, elk mens maakt zich daar schuldig aan. Elk, el, ieder mens heeft de capaciteit om aannames te doen. Op basis van, je, je, hè, ik noem wat, je, je, uh, een, ik pak nu even als voorbeeld uh, geld hier. Een 2-euro-munt bestaat uit 2 euro's. Toch? Mm -hmm. Dus je kan de aanname doen dat die bestaat uit uh, 2 euro munten. Die aanname kun je doen. Maar, ja, ik bedoel, als ik zeg, ik heb hier 2 euro en ik schuif me 2 muntjes van 2 euro over elkaar heen. Dan lig ik niet als ik zeg dat ik 2 euro heb. Terwijl ik feitelijk 2 keer 2 euro in mijn vingers heen en weer schuif. Dus zo ontstaan, uh, het is heel simpel in een notendop uitgelegd hoe een conspiracy ontstaat. Ja. We, we weten simpelweg gewoon soms te weinig en het menselijk brein maakt dan een aanname, terwijl we eigenlijk daar op dat moment uh, dieper onderzoek moeten gaan doen naar uh, wat er feitelijk gaande is. En ik heb het idee dat het ook te maken heeft met onze ontwikkeling als mens. We hebben steeds meer luxe, we krijgen steeds meer... Uh, dingen die het ons makkelijk maken en daardoor wordt de mens lui. En ik denk ook dat door luiheid uh, deels het aannemen van waarheden erin geslopen is. Ja, of, uh, of is een dat zoek, een rare denk, aanname? Uh, zoek even iets op op internet en uh, dat zou wel waar zijn. Ja, en nou, dat, dat benoem je heel goed, want hoe betrouwbaar is dat internet? Ik bedoel, als ik, eh, ik had het eerder... voordat ik je belde er al even over... op uh, Godlike Productions... en op een aantal andere fora. Um, zijn ze weer heel druk bezig met een hoax... die ik meer dan een jaar geleden opgezet heb. En uh, ja... dat ik denk van... is het nou nog niet klaar? Hebben ze nu nog geen antwoorden? Snap je? Mensen nemen te makkelijk dingen aan. En, en die gaan dan factchecken op, op uh, internet. Ja, en in mijn oog is dat... een van de meest gevaarlijke dingen die je kan doen... Uh, alleen maar factchecken op, op, op uh, internet als het ware. Ja, we, we trekken ze. veel denken van, uh, nou ja, we halen ze een waarheid tussen haakjes van de handen. Ja, nou ja het is uh, de, een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld uh, bij Veronica uh, lange tijd uh, zo'n succes hebben kunnen hebben met al die stukjes. Omdat om mensen het toch interessant vinden. Ik, ik wil ook voorstellen dat we even naar een fragmentje gaan luisteren over de Superman. En dat fragment was te luisteren bij Weekendrick bij Rick en Maloes. Um, vind je dat goed? Ja, dat is prima. Oké, okay, nou, gaan we er even naar luisteren. Ik, ik spreek je zo weer. Het is een prachtige zonnige dag. Maar, Loes. Ja. Ik was, gisteren was ik bij de Japaner in uh, 010. En uh, ik was er uitgenodigd om daar uh, eens een, een gezellig potje te komen prikken. En toen we buiten stonden. Ja, Roken mag je niet meer binnen. Ik rook niet, maar ik ga dan wel mee gezellig nee. met die mensen. Dan keken we keken omhoog. Wow! Daar was die, hè? Wow! Daar was die, ja. Wat een bol stond daar te schijnen aan de hemel. Echt, als, een, als een zon, gewoon bijna. Ongelooflijk! Mocht je hem ook hebben gezien, uh, vertel ons even jouw ervaringen. Misschien heb je er nog leuke foto's van gemaakt. Ik moet dat vannacht eigenlijk nog even gaan doen. Als je mooie getrokken shots maakt, wordt die maan alleen nog maar groter. En nog imposanter. Want hij is al imposant, maar dan wordt hij nog groter. En dan krijg je echt plaatjes. Dat wil je niet weten. Goed, laten we het daar even over gaan hebben met de uh, van uh, de site uh, QQF, zeg ik. Gewoon uh, Fata Verroes. QQFFF, P prachtige uh, ja. foto's heeft geplaatst van de supermarkt. Ja, dat is echt heel mooi hoor. Wat zit daar nou achter, hè? Wat, hoe wordt dat ding zo groot in één keer? Ja. En, uh, wat is de invloed er eigenlijk van? BAFOMED! Goedemiddag, Rick en Marloes. Hi. Goedemiddag. Zeg, euh, nou, nou weet ik dat, uh, dat het ongeveer om de 18 jaar is dat we zo'n prachtige maan hebben. Dan weet ik ook dat er uh, af en toe wel eens ramspoed en ellende is uh, geweest... die in verband werd gebracht met zo'n grote supermaan. En er zijn zelfs hele bevolkingsgroepen, stammen of wat dan ook... die helemaal in paniek zijn. Wat, wat levert dit op? Ja, ja dit is, het is een interessant stukje materie... maar het is gewoon uh, de natuur in zijn werk natuurlijk... Uh, als, je, als je kijkt naar wat die maan doet. En die cyclus uh, veroorzaakt bij sommige mensen inderdaad paniek. Het is uh, in, in uh, Amerika op een forum heb ik echt berichten gelezen van van de halve dorpen die in paniek raakten. En uh, die echt uh, waarschijnlijk ook door religieuze inslag uh, de rotspoed uh, tegemoet zagen oh, komen. Dus denk ik denk echt dat en de wereld. Het einde der tijden. Ja, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus, uh, die mensen raakten compleet in paniek. Uh, het is natuurlijk gewoon iets wat. Uh, ja, iedere 18 jaar, je zegt het al, met een, met een cyclus uh, ja, ons, uh, aan ons voorbij trekt. En uh, in plaats van uh, in paniek uh, te geraken... zouden we beter kunnen genieten van het prachtige uitzicht dat we hebben. Ja, is, is, zijn er ook causale verbanden tussen, tussen een hele grote maan... en dingen die gebeuren op aarde? Ja, absoluut. Uh, dat, dat is het. ik bedoel, uh, app en vloed. Uh, daar hebben we het al een keer over gehad. Die zijn uh, onderhevig aan uh, wat onze maan doet ten opzichte van, van de aarde. Springtijd. Ja, het zijn natuurlijk twee, uh, twee uh, laten het even, twee zwaartekrachtbronnen, uh, die ten opzichte van elkaar kracht uitoefenen. En omdat wij hier op aarde water hebben, uh, ja, doet dat wat met het water en het zou ook ongetwijfeld wel... Uh, invloed hebben op de tektonische energie, uh, de aardplaten. We hebben natuurlijk die, uh, de, de, de aardbevingen in Japan gehad. En uh, ja, ik zie daar wel een, een verband. Er zijn wel heel veel aanwijzingen dat, dat, de, ja, dat je aardbevingen en, even, en deze maan even, even, zo even, groot... Even simpele mensen, voor simpele mensen. Bavard. Kan het ja. dan bijvoorbeeld zo zijn dat een nakende supermaan ervoor kan ja. zorgen dat hij een aardplaat die eventueel onder, een, onder de aardplaat is geschoven, dat hij zodanig omhoog getrokken wordt door de kracht en dat daardoor uiteindelijk aardbevingen gaan ontstaan omdat die maan in feite die ene aardkorst weer omhoog trekt. Trek in de werking van de maan. Ja, ik, ik denk dat, dat je dat voor simpele mensen inderdaad zo uh, aardig uitgelegd hebt. Uh, je, je zou het ook kunnen zeggen als zijnde van kijk, water uh, hoopt zich ook op onderaardplaten in, in, in massa's, zeg maar. En, en dat, dat, dat het veroorzaakt ook kracht. Daarnaast hebben we natuurlijk magma en, en lava. Uh, wat, uh, vulkanen worden ook uh, actief. We hebben uh, in de buurt van Japan uh, zijn een aantal vulkanen actief geworden. Maar als je kijkt naar de vorige keer dat dit zo was, ik geloof in 1993, als ik me niet vergis. Uh, ook toen was er behoorlijk wat uh, activiteit te zien aan aardbevingen. En ja, ook mensen uh, kunnen onrustig worden. Met, ja. met name vrouwen die ja, zijn veel. Dat wou ik net vragen. Die zijn, ja. Want wij die zijn veel onderheviger. Ook... Ja. Ja. Het is, bij sommige vrouwen hangt het ook, ik hoorde het heel toevallig gisteren bij jullie al even voorbij komen, Onderhevig aan een menstruatiecyclus. Ja, dat is wel degelijk, er zijn er invloeden, zeg maar. Kunnen wij mannen ons daar ons voordeel mee doen, of niet? Nou, ja, sommige mannen die duck and run, zeg maar, of zoekdekking. Ik bedoel... En niet, niet alle vrouwen zijn natuurlijk hetzelfde. Hè. Ja, nou, soms maar het is, het is ook, <laughs> nee, ook... op mannen heeft het wel invloed, hoor. Uh, ik bedoel, het, het is niet voor niets... dat het bij de politie uh, in Nederland zo is... dat tijdens volle maan er meer agenten... Dienst draaien. Okay, oh, ja, dat is ja, geen fabeltje, want, dat is echt zo. Want de mens bestaat natuurlijk ook voor een heel groot deel uit water. Want wat gebeurt er dan in ons lijf? Waarom, waarom worden we? Worden we agressiever dan op zo'n moment? Gaat water koken? Wow. <laughs> rustig, Onrustig. Uh, uh, mensen met bijvoorbeeld een chronische voorhoofdsholventsteking... Ja. hebben meer last daarvan als, als het volle maan is... Ja. Uh, dan, dan niet. Uh, dan dat de maan zich zeg maar minder vol is. En nu is de maan ook nog eens een keer heel dichtbij... Uh, ja, dus die mensen, uh, dat, dat heb ik ook wel gelezen, ook een beetje onderzoek naar gedaan afgelopen week. Uh, dat, dat, dat zijn mensen die dus nu extra last hebben. En dat heeft natuurlijk weer te maken met het feit dat het holle ruimtes zijn uh, waar vocht zich ophoopt. En uh, ja, dan krijg je dus weer zwaartekrachtwerking. Dat is bij mij zeker zo. Maar um, hoeveel dichter is hier eigenlijk bij ons gekomen? Nou, het, is dit, de, ja, het lijkt natuurlijk heel dichtbij, maar voor een, een groot gedeelte is dat ook een stukje optisch bedrog. Uh, het is nog steeds zo dat, dat de afstand uh, een, een aantal malen om de aarde is. Uh, de, de, de afstand zeg maar, van de maan naar de aarde nu. En um, het, het lijkt misschien alsof hij vele malen dichterbij gekomen is, maar daadwerkelijk is hij niet zo heel erg veel dichterbij okay. gekomen. Maar lijkt dat optisch zo. Hoe, hoeveel nachten houden we dit fenomeen nog vast? Uh, ik geloof dat het na vannacht alweer uh, uh, uh, uh, ja, exit is met de hele grote maan. Oké, okay, dus het wordt echt naar buiten kijken. Is het niet zo dat beter dat we, dat we gewoon in de wereld een kalender aan gaan houden... en dat we zeggen, jongens, over acht jaar is het weer zover. Laten we onze maatregelen nemen. Laten we voorbereid zijn op het allerergste. Is dat is nodig, denk je? Uh, nou ja, dus ik, voor, ja, ik heb dan een, een, een onlangs een stukje software geïnstalleerd. Ook Dat kwam voordat ik een stukje onderzoek deed naar deze supermaan. En, en dat was een soort maankalender en ik heb... Daar ook weer wat onderzoek naar gedaan. En het blijkt eigenlijk dat die maankalender 3000 uh, jaar geleden heel normaal was in gebruik. Ja, dat, uh, je zag trouwens vroeger op die klokken, zag je hem ook eigenlijk zijn. Dat is een andere soort maan. Uh, dat heeft daar waarschijnlijk niet zoveel mee te maken. Maar een maan heeft wel degelijk uh, uh, invloed op datgene wat er op de aarde gebeurt, dat is duidelijk. Absoluut. Oké. Okay. Het is. Uh... Dat, gaat, dat, ja, dat heeft in principe verstrekkende gevolgen als in de zin van... wij zijn uh, een product van de natuur en daar dus ook onderheven gaan. Prachtige foto's op jullie site. Uh, uh, nog één keer, uh, Loes. Quovataverroens.com. Uh, wil je hem vinden, typ dan even QFF in bij Google. Nou, dan komt hij gewoon ja, bovenaan. Ja. Ik zou echt even die foto's bekijken. Ik heb hem ook even getwitterd. Ja, u kunt het die gewoon bekijken. Dan, uh, ja, het is echt indrukwekkend. en ja In sommige delen van de wereld verschijnt die maan ook veel groter dan uh, in andere delen. Ja, meer, de, naar de, even naartoe zal die waarschijnlijk groter worden. Neem ik aan. Uh, nee, ja, het is inderdaad uh, de, de plekken, um, uh, uh, uh, het, het heeft te maken met inderdaad, uh, de positie waar je, je bevindt ten opzichte van de evenaar. Ik heb zelf uh, lange tijd op een eiland gewoond in, in de Caribische Zee. En daar heb je een hele andere, uh, daar sta je zeg maar heel anders in verhouding tot de sterren en, en de maan en ook de zon dan, dan in Nederland bijvoorbeeld. Dat kun je ook aan de foto's zien. Die zijn ja. op verschillende plekken gemaakt. Ja, ja, ja. Ja. Nou, briljant, kijk even naar en vooral niet... Je kan het zelf vannacht ook nog even meemaken. Kijk vannacht ook gewoon even uit je... stekker. Ja, dat was weer een, een, een mooi fragment uit de, de, de, de enorme reeks fragmenten uit de Weekend Rick. Je bent er nog, uh, toxo. Ja hoor. Ja, je kon het ook goed luisteren trouwens. Kon je het goed horen? Ja, prima. Ah, oké, okay, mooi. Dan, dan werkt dat dus nu gewoon echt helemaal goed. En uh, dat betekent dat we eigenlijk gewoon een uh, volledige radiostudio zijn nu. Dat is best wel raar. Dat er, ik kan gewoon bellen met mensen en die kunnen horen wat er afgespeeld wordt. Dus ja, ik, ik zie steeds meer mogelijkheden voor een toekomst uh, voor de KIOFF-podcast. Uh, we hebben nu de 48ste aflevering gemaakt uit de reguliere... Uh, podcast series, dat is deze 48ste aflevering waar je nu naar luistert. Dat kan via de livestream, via 66.6 FM in de Ether of terugluisteren op je iPod of iPhone of Android of Windows telefoon of op je PC. Dat doet er ook eigenlijk allemaal niet toe hoe je het uh, terugluistert. Het is allemaal uh, terug te beluisteren, maar goed. Ik, ik probeer toch te werken aan een format, zo, uh, waarin we de qff podcasten op dagelijkse basis kunnen maken. En uh, we hebben nu de afgelopen dagen natuurlijk een hoop lol getrapt. We hebben gisteren ook, uh, en dat gaan we straks ook nog even weer doen, uh, we hebben gebeld. Uh, nou, die prankcast-episodes, die maakte ik voorheen apart. Ik, ik wil dat toch wel misschien in de toekomst gaan samenvoegen. Dus in een gewone uh, podcast-episode, dat daar ook een stukje prank-calls in zit. Maar ik wil ook toe naar... Um, dat we serieus een aantal onderwerpen uh, bespreken. Want bro, uh, er zijn zoveel uh, onderwerpen uh, op QFF... die echt nog nooit in een podcast uh, besproken zijn... maar die dat best wel uh, zouden verdienen eigenlijk. Um, snap je wat ik bedoel? Heel veel onderwerpen kunnen veel verder uitgediept worden... en ik denk ook dat het voor bijvoorbeeld uh, mensen die bijvoorbeeld blind zijn... of uh, visueel handicap hebben... en uh, daardoor niet op QFF kunnen lezen... Dat het cool is en handig is dat we bepaalde artikelen en onderwerpen gewoon bespreken in podcasts. En ik heb ook al eens na zitten denken over een voorleespodcast. Dus gewoon een heel topic pakken, bijvoorbeeld zo'n topic van Dodeca, en die dan echt helemaal voor gaan lezen. Gewoon puur voor de mensen die het niet kunnen lezen, omdat ze blind zijn, zou dat best cool zijn. Ja, nou ja, dat topic wordt denk ik wel uh, een lange podcast... Maar het is wel uh, op zich een goed idee. Uh. Ja, nou ja. Ik, ik heb ook wel eens zitten denken. Um, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die langdurig in een ziekenhuis of in een verzorgingstehuis liggen. Of een revalidatiecentrum. Ook daarvoor heb ik alles gedacht van, nou ja, hoe mooi zou het zijn als je dus gewoon al die podcasts uh, verzamelt. Ik heb uh, toevallig vandaag... Een aantal afleveringen van de afgelopen weken, de, de recente afleveringen, die heb ik allemaal even goed omgezet. Een aantal waren nog niet uh, van WAF naar MP3 omgezet. Dat heb ik even gedaan en als het goed is, mogelijk met een beetje hulp van uh, Toby, kunnen we die afleveringen ook weer via Radio Gemist online uh, zetten. Maar ik heb ook wel eens zitten denken om, uh, nou ja, die alle afleveringen, want het is inmiddels, uh, als je alle afleveringen achter elkaar af zou spelen, heb je meer dan een week non-stop Radio zonder ook maar één keer dezelfde aflevering te horen. Um, om zoiets op een uh, DVD uh, te zetten. En in ziekenhuizen en uh, verzorgingstehuizen en ook in uh, uh, revalidatiecentra te droppen. Zodat mensen dat kunnen luisteren. Of is dat een heel uh, raar idee? Nee, ik vind het wel een goed idee. Um, want gisteren kwamen we. Uh, we hadden het over de categorie. Uh, ja, klopt. De ham radio. Ja. Maar uh, er zijn ook sommigen, nou, het zijn er niet zoveel, maar die, uh, die maken ook podcasts. En uh, ja. die sturen dat de eten in. Ja, dat... Uh, hoe heet het? Um, Adam Curry doet het ook wel. Ik, uh, okay. ik, heb, ik heb met hem wel uh, contact. En, um, ik weet ook dat hij uh, met veel plezier luistert naar uh, de Q5 Podcast uh, Series. Hij uh, downloadt ze met enige vertraging en hij uh, luistert ze bij voorkeur uh, in zijn auto als hij on the road is. En dat vind ik toch wel heel cool, dat de uitvinder van uh, podcasten, want dat is Adam Curry, dat hij luistert naar de QOFF podcast. Dat ja. is toch best een, een, een compliment, of niet? Ja, zeker ja. ja. En ja, ik, ik, heb, ik heb ook wel eens met hem gesproken over de ham radio. Ik gebruik de oude um, code van mijn vader, NL4952. Um, en ik zit op verschillende... Um, nou ja, frequenties in de korte band uh, af en toe te praten met mensen. Zo heb ik een tijdje geleden gesproken met Ben uit uh, Tel Aviv. En het grappige was, Ben kwam oorspronkelijk van uh, Curaçao. En uh, die is verhuisd naar Israël. En ik zat daar met hem te praten. En ik vertelde hem dat ik van uh, op Zit Maarten gewoond heb. En uh, daar is hij ook vaak geweest. Dus dat was heel leuk, dat gesprek. En uh, ja, een hamradio. Ik zei het gisteren al, als de pleuris uitbreekt en uh, ons stroomnetwerk valt uit en er is geen internet meer en geen uh, gewone radio, um, ja, wat moet je dan? dan? Dan kun je dus al vrij snel uh, met een goede accu uh, ja, gaan communiceren via hamradio. Je moet wel een goede antenne hebben, moet ik zeggen. Dat is wel uh, van belang. Als je dat niet hebt, dan is je bereik gewoon een stuk minder. En um, hoe beter en hoe groter uh, je antenne, hoe groter je bereik ook is... en um, dat brengt als voordeel uh, met zich mee... dat je dus in een geval van uh, een, een paniek-situatie, panieksituatie, dus een uh, oorlog of zo... dat je over grote afstanden kunt communiceren... en dat mensen die mogelijk honderden kilometers verderop zitten... jou kunnen vertellen wat daar gebeurt. En uh, zo kun je dus ja, vrij simpel uh, toch een soort... Overview krijgen van um, events as they are happening, zeg maar. Ja, dat, ja want dat ik vind heb ik toch wel uh, een... een paar ja? kennissen zitten. Nee, ja? die ken ik. We hadden in het begin van de uitzending over uh, nou ja, die hoop projecten en het uh, mm -hmm. beste wat we dat gewoon zelf doen hè? En ja. uh, Ik heb ooit uh, drie jaar geleden uh, tweedehands medische, medische apparatuur weer uh, help, helpen uh, inzetten. In, uh, een ziekenhuis in Oost-Oekraïne. Kijk, beter. En, uh, maar daar hebben ze geen internet, of nou, het is slecht of zo. Het Was het dus in, in, in de Krim of in de buurt van? Nou, daar in de buurt, een beetje ten noorden van de Krim, zeg maar. Zeg maar wel in het gebied waar veel autonome Russen wonen, of niet? Ja, ja klopt, ja. Het is een heel achtergesteld gebied hè, vanuit de Oekraïne. Ja. Ja, en, en, ik, ik snap daarom de onrust ook wel. Beetje een soort Oost-Groningen. Juist. De, de Russen daar worden mm, niet zo behandeld als de Oekraïners. Ik, eh, ik ben toevallig bevriend met uh, voetballer Yevgeny Levchenko. Um, mm -hmm. En hij komt uit uh, de Oekraïne, maar zijn ouders zijn uh, beide, um, ja, zeg maar, um, Rus-etnisch gezien dan, zeg maar. Uh, autonome oh. Russen. En. Ik heb door hem met hele andere ogen naar de situatie leren kijken daar en ik krijg van hem dan ook wel eens wat informatie toegespeeld over hoe het er daar aan toe gaat en dat is geen pretje hoor, dat is, nee. de, de, de Russen daar worden echt op een hele slechte manier behandeld en daarom was ik ook zo boos op Hans van Balen die daar als een, een nee. Mongool, echt zo, nee sorry dat, dat woord dat moet ik niet gebruiken, want dan beledig ik een heleboel mensen met het syndroom van down. Terwijl dat hele toffe leuke mensen zijn. En nou, dat is Hans van Balen bepaald niet. En, dus ik... Nee. Een debiel. Gewoon. Dat is misschien het betere woord. Hans van Balen die daar met een aantal andere eurocommissarissen... Dat volk ook echt gewoon heeft oplopen zwepen. Dat ik denk van... Waar de fuck waren ze mee bezig op dat moment? Ja. Vals ze hebben omgeving. echt bewust een vijand gecreëerd. Toxopees Ja. Ja. En, en dat wel Rusland bijvoorbeeld um, uh, heel lang, en dan ga ik even terug in de tijd, naar de situatie in het voormalig Joegoslavië. De Russen hebben de Serven heel lang gesteund, hè? Ja, klopt, ja. En, en de Russen die dulden ook helemaal uh, niets uh, wat ook maar enigszins lijkt op uh, moslimterreur. Of terreur vanuit de islamitische hoek. Het is uh, ook nu in Syrië blijven ze uh, Assad steunen. En in, in mijn optiek, om heel eerlijk te zijn, is dat niet voor niks. Uh, want Ik blijf erbij dat het niet Assad is die de boosdoener is, maar dat daar hele andere dingen gebeuren. Ja, er worden gewoon uh, bepaalde groeperingen gesteund uh, met een, ja, een bepaald doel, zeg maar. Het is gewoon ja, een proxy war. Het, ja, het gaat om belangen... De NATO en de EU en Amerika... die zitten hier gewoon tot aan hun... Nou ja, schouders in de endeldarm... van het hele gebeuren. Ja. Het, is, het begon met die Arabische lente. En uh, uiteindelijk... zie je dus ook dat... Uh, nou ja... de powers that be... Uh, TP, TB... Uh, dat die... achter de schermen op heel veel fronten werken. Hè? Want je ziet dat de... situatie in Australië... En dan praat ik niet alleen maar over de recente ontwikkelingen in Sydney... met die gijzeling. Um, Bladen maar eventjes ietsje verder terug. En dan hebben we dat voorval gehad met de MH370 van Malaysia Airlines. Die vlucht die nog steeds foetsie is. Ik bedoel, Australië was daar toch heel nauw bij betrokken, bij die zoektocht. Klopt, ja. Heel langzaamaan... Hebben ze het probleem ook daar geïntroduceerd? Moslimterreur, zeg maar. En um, dan zie je nu ook het gedonnen met die film over um, Noord-Korea. Die interview. Het hacken van Sony. Noord-Korea wordt daarvan beschuldigd. Tegelijkertijd nodigt Poetin Kim Jong-un uit... Voor, uh, zeg maar om een bepaald, uh, het vieren van uh, het einde van de grote oorlog. Hè, dus uh, Rusland en Duitsland, de Tweede Wereldoorlog om daarbij aanwezig te zijn als official van Noord-Korea. En dat bevestigt mijn uh, inziens alleen maar weer... dat we hier te maken hebben met of twee gezichten één kamp... dus dat Rusland en Amerika doen alsof hè, ze elkaars als vijanden zijn... maar ondertussen uh, nou ja, onderdrukken ze daarmee een heel groot deel van de wereldbevolking... Of ze zijn echt vijanden en hebben gedacht van, nou ja, weet je, die koude oorlog, dat werkte prima. Op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. Toen hebben we terrorisme ingevoerd, maar door het internet eh, werd het al snel achterhaald. Hè? Ik bedoel, we hebben 9-11, dat werd vrij snel gedebunked van allerlei kanten. Eh, als je het zo gaat bekijken, zou je kunnen stellen van, eh, ze zijn weer teruggegaan op een oude bekende. Een oud bekend middel dat hielp en dat daadwerkelijk ook gewoon werkte om een groot deel van de wereldbevolking te onderdrukken. He, we hebben recent in Cuba gezien... dat Amerika en Cuba de banden aanhalen... maar dat heeft mijn, uh, mijn inziens alles te maken met uh, het feit... dat Rusland uh, vrij recent de contracten met Cuba heeft verlengd... om daar een spionagebasis uh, te behouden. Ja. Dus waar hebben we mee te maken? Is het een spelletje... Wat denk ja, jij? Ik, ik, denk, ik denk persoonlijk dat het een beetje strijd is om bepaalde belangen. Toch uh, geopolitiek, zeg maar. Ja. En, en welke belangen denk jij uh, dat het om gaat? Ja, grondstof. Toch wel? Want ik heb ook wel eens gehoord en uh, gelezen, er is een topic op uh, QVF, uh, Oro Negro, over hoe, over hoe wordt olie gemaakt. En ik heb ook een boek gelezen van uh, ingenieur uh, van Kasteel. Uh, die man is nu dik in de tachtig, heeft altijd als uh, ingenieur bij Shell gewerkt. En die claimt dat Amerika voor ruim 600 jaar olievoorraad heeft om de hele wereld te bevoorraden. Bij de consumptie zoals die nu is, voor 600 jaar. En dat zou alleen de olievoorraad zijn in Alaska ze hebben het nog niet eens over de olie in Texas. Nee, uh, ik heb bij andere berichten gehoord. Oké. Okay. Dat uh, wanneer was dat? Was in 2006 of zo. In ieder geval zo'n zeven jaar geleden was ook, uh, nou ja, dat de prijs wat omhoog ging van de olie. Klopt. En de productie was ook minder door de OPEC. Klopt. En uh, maar toen moesten ze ook opeens hun strategische olievoorraden aanspreken. Mhm. Mm en toen hebben ze ook besloten van, uh, ja, daar gaan we best wel snel doorheen. Dus we okay. moeten, uh, snel beginnen met uh, boren naar schaliegas. Aha. Want, Is dat nou ja, de reden dat ze nu zo actief zijn uh, met schaliegas? Ja. Hm. Want, want ja, ze, ze willen de markt uh, behouden. Uh. Zo zouden? Ja? Want, dat vraag ik me ook wel eens af. Uh, jij hebt dat vast ook meegekregen. Wel, jij bent woonzaam, uh, en net als ik, in het gebied, uh, in de buurt van de gasbel, bij Slochteren. Uh -huh. We hebben de afgelopen drie jaar, en daar is ook een topic over op Kielfef, uh, heel erg veel Russische bears gezien. Um, die ineens in ons luchtruim opdoken. Um, nou heb ik eens dus even wat onderzoek gedaan de afgelopen tijd... weet je dat heel veel van die vluchten... rechtstreeks op de lijn zaten... naar onze gasvelden? Ja, klopt, ja. Zou dat geweest zijn om even te laten merken van... hé, hey, als we willen... dan bombarderen we jullie hele gasvoorraadstuk? Dat kan maar zo zijn. Omdat ze ook vaak opduiken... boven uh, gas- en olievelden... boven de Noordzee... En ook heel vaak boven Noorwegen. En Noorwegen, daarvan is ook bekend dat ze een, een, echt een enorme voorraad aardgas en aardolie hebben. Ja. Dus ja, mijn gevoel zegt me echt dat die Russen dit... Ja, ik, ik denk nog steeds aan een, twee gezichten, maar eigenlijk één figuur. Hè? Dus dat ze naar buiten toe doen voorkomen alsof er ruzie is. Maar terwijl ze eigenlijk gewoon uh, de wereldbevolking daarmee onderdrukken. Maar stel nou dat dat niet zo is, dan moeten mensen zich in uh, Noordoost-Groningen onderhand wel een beetje zorgen gaan maken. En dan niet alleen maar over uh, aardbevingen. Ja. ja, ik vind dat typisch de, de Noordelijke Gaslijn uit Rusland. Die mm -hmm. komt hier ook binnen. Oké, okay, dat wist ik niet. Nordstream. Ah, die komt binnen in Noordoost-Groningen? Ja, een deel daarvan. Oké, okay, interessant. Bij, uh, waar, waar ik woon en daarboven heb je drie van die grote buizen. Oké, okay, ik weet wel dat ze um, in, zeg maar net over de grens, uh, richting Boende en Boende Re ja? en Wener en uh, Sint-Georgin-Wald, daar liggen een paar enorme pijplijnen die de grond uitkomen in Duitsland, maar er staan hekken omheen van de gasunie. Ja, klopt. Ik weet wel wat je bedoelt als een van die uh, substations. Oké. Okay. En uh, dat vraag ik me dan af. Wat doet de GasUnie daar? Oh, uh, dat staat ook ergens op Qweb. Maar de GasUnie heeft een soort contract afgesloten met uh, NatStream. Oké. Okay. Uh, ja, NatStream is een apart consortium. En, ja. Maar de GasUnie heeft ook een contract afgesloten met uh, Gazprom. Dat wist ik. ...en ook met Israël... ...voor het aanleggen van een gasleiding... ...vanuit uh, Cyprus. Ja, klopt, ja. Alhoewel, die uh, vanuit Cyprus die is weer verlegd. Oké. Okay. Want die gasleiding zou ook eerst... ...via Bulgarije lopen, maar die gaat nu... Via, uh, ...naar Soits naar uh, ...Turkije. Oké. Okay. Um, Wat ik er wel van weet... Um, <coughs> ...dat is dat... Uh, ...in de Provinciale Staten... ...van... Uh, Groningen zit een PVV er en de PVV wil als partij in Groningen ook niet praten over de gaswinning en de problemen daaromheen. En dat snap ik wel, omdat een van hun fractieleden, dat is iemand die een hele dubieuze dubbele rol vervult, daar diegene ook aanwezig is op lezingen, bijeenkomsten, zakelijke meetings van de gasunie. Snap je? Dus, ja, klopt. Heb ik wel en, van gehoord. En als je dan ook kijkt naar de geldstroom... waar uh, Wilders zijn geld vandaan had... dat schijnt voor een groot deel... vanuit Israël te komen. En dan zeg je alleen helemaal weer... Israël, Cyprus, Gas, GasUnie... PVV, cirkeltje rond. Ja. Ja, en ook... Uh, dat heb ik ook gehoord. Nou ja, de Krim uh, dat is ingenomen door Rusland. Ja. En uh, het is wel ook... Bijvoorbeeld, nou ja, dat... Uh, dat we veel joden weer naartoe gaan. Naar Rusland? Daar naar de Krim. De tweede Israël. Oké. Okay. Vroeger woonden ook heel veel joden in Odessa. Ja, dat klopt. En, uh, ja, dat zijn allemaal van die dingen. Uh, dat denk ik, ja, er worden wel echt om bepaalde belangen. iedereen uh, zit om bepaalde belangen uh, te trekken. En de geopolitiek, die is uh, volop aan de gang, zou je kunnen stellen. Ja, ja. Dan moet je eigenlijk ook niet te lang over nadenken. Nee, ja... Het is best wel uh, complex eigenlijk. Ja, dat is... Uh... Ja, goed. Um, ik zeg, tijd voor een uh, muziekje. Goed idee? Ja, prima. Ja, dat, uh, doen we een beetje, dat doen we toch een beetje voor de mensen die... Uh, eh, op tweede kerstdag luisteren... naar deze 48 ste q podcast Een klein beetje een kerstmuziekje... van uh, Bing Crosby... Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.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 He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed. Cover up your head Santa Claus comes tonight Tonight Santa Claus comes tonight Happy days Listen to way? the bells and as Santa Claus comes, comes your way today. today Here comes Santa Claus Here comes Santa Claus Right down Santa Claus Lane He doesn't care If you're rich or poor For he loves you just the same Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Tonight, Santa Claus is coming tonight. Stand by. He'll come around when the chimes ring out Then it's Christmas morning again Peace on earth will come to all If we just follow the light. comes tonight, happy day, happy listen to the bells and chimes, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus van Bing Crosby, welkom terug bij de 48ste aflevering alweer van de QFF podcast series, mijn naam is Bafelmet en aan de andere kant zit Toxo je bent er nog uh, Toxo? Ja hoor. Jawel, hey, zo meteen en, ga ik ook even weer bellen, maar misschien zijn er mensen die nu luisteren en uh, nog goede suggesties hebben om te bellen en, uh, ja, wie weet ik, ik heb wel zeg maar een, een nummertje waarvan ik denk van ja, laten we eens even proberen ik ga gewoon even proberen, eh, Tokso ik ga nu iemand bellen ik weet niet wie het is het staat nog in de lijst van gisteren we zullen zien Moet ze wel opnemen. Dit is de telefoon van Trinko de Vries. Oh, uh, voicemail, ik kunt we inspreken. Door en dan bel ik u spoedig terug. Piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag, u spreekt met Erik Plat en ik bel u vanuit het jaar 2072 met de vraag of u uh, mij mogelijkerwijs wat antwoorden kunt geven, maar u bent niet aanwezig. Uh, dan bel ik u een andere keer weer. Zo, <tiep> piep, einde bericht. Dit was flauw natuurlijk, hè? een voicemail. <tie> maar hopelijk vinden we straks nog een nummer waar we naartoe kunnen gaan bellen. En uh, ik zie hier ook wel weer, wacht even hoor, kijk of ik die... Toevoegen aan vergadergesprek. We zullen zien. Ik heb, ik heb nog een telefoonnummer Welkom gevonden. Bij Jumbo Euroborg. Ach, die zijn dicht. Moet ik een keuze maken? De Jumbo Euroborg. Die hadden we gisteren al gebeld. Um, nou ja, goed. Um, misschien is er iemand die uh, in de schreeuwdoos zometeen een, een nummer neerknalt waar we heen kunnen bellen. Dat is, uh, of, of heb jij nog een, uh, een goede suggestie om eens een belletje te gaan doen? Op dit moment nog niet, hè. maar ik denk dat er zo ...wel iets te bende schiet. Uh, ik ga in de tussentijd ook even zoeken hoor. Telefoonboek. Nou ja, misschien is er wel een... een ...dominee die wij kunnen bellen... ...op tweede kerstdag met een mooi verhaal. Persoon zoeken. Dominee. Waar? In Groningen. Dominee in Groningen. Oh, dat is een 0900 nummer. Lijkt me niet goed. Uh, Pieters, we zoeken gewoon iemand die Pieters heet. De heer Chris Pieters, ja. Telefoonnummer tonen. Nou, we gaan we gewoon proberen of die er is. Die woont aan de Visserstraat, dat is in de binnenstad van Groningen. Het is, uh, even kijken: nummer bellen, nummer plakken, bellen, toevoegen aan vergadergesprek. Komt ie? Dus even kijken of dit werkt. Ik ben heel benieuwd. Zullen we hem gewoon met twee stemmen tegelijk gaan bellen? Ja, is goed. Moet hij wel overgaan. Hij probeert te bellen nu. Maar ik zie nog niks. Tussen tijd zal ik ook even een reservenummer zoeken om te bellen. Voor als deze niet opneemt. Nou, dat lijkt erop dat hij... Dat, dat nummer doet het niet. Uh, nummers bellen. Ander nummer... Plakken, bellen, toevoegen aan vergadergesprek. Nou, hopen dat deze wel werkt. Dat is ook van iemand die Pieters heet aan de Van Goghstraat in Groningen. Helst Pieters. Goedenavond, u spreekt met Jan Klepelstein van het ministerie van Volksgezondheid. Um, sorry dat wij u bellen op deze tweede kerstdag, maar we hebben een korte vraag. Klopt het dat u zojuist boven uw woonwijk, uh, u woont in de Vergochtstraat in de Schildersbuurt in Groningen, een grote lichtflits heeft kunnen zien? Nee. U heeft niks gezien? Het is mij niet opgevallen. We kregen namelijk net een aantal meldingen hier binnen bij het ministerie van Volksgezondheid en ook bij het ministerie van Defensie dat er rare vliegende lichtbollen gezien zouden zijn boven een deel van de schilderswijk in Groningen is mij niet opgevallen. U heeft niet naar buiten gekeken, begrijp ik. Nee. Oké. Okay. We willen u aanraden, mocht u toch lichtflitsen zien voor het raam, om vooral binnen te blijven. We hebben ook contact gehad met het ministerie van Defensie. En die raden mensen aan om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. En mocht u een van uw buren toevallig op straat zien, zouden wij ook graag zien dat u uw buren erop attendeert. Dat ze beter veilig binnen kunnen blijven. Daar de lichtbollen die waargenomen zijn, uh, mogelijke wijze uh, te maken zouden hebben met uh, encounters van de Ford Kind. Ja, ja. Prima. Oké, okay, dan wens ik u een fijne avond mevrouw Pieters. Dag. Dag. Ik, ik weet niet of mevrouw Pieters het ook geloofde trouwens. Oh, uh, ben je er nog, uh, Toxo? Uh, oh, volgens mij uh, heb ik uh, Toxo nu uh, ook weggedrukt. Ik ga hem wel even opnieuw bellen. <laughs> uh, um, oi, ik, ik ben weer eens te snel. Ja, ik bel gewoon opnieuw even naar uh, Toxo. Toxo, je bent er nog. Of je bent er weer. Ja, ik ben moet er ik weer. ja, sorry. Ik drukte jou ook weg. Deze mevrouw Pieters. Die, uh, ik weet niet of die uh, het echt geloofde, zeg maar. Nee. Joh, er zat er niet zo'n zin in. Nee. Misschien dat we iemand anders uh, zover kunnen krijgen. Ik heb hier alweer een nummer van iemand ook in uh, Groningen. Jansen aan de Begonia straat. Uh, wat, wat zouden we nog meer kunnen zeggen tegen mensen die we uh, bellen? Wat zou geloofwaardiger kunnen zijn? Heb jij ideeën? Um, ja, nou, bedenken we wel iets. Oké. Okay. moeten ze wel uh, opnemen <tieding> <tieding> nou het lijkt er niet echt op ik ga nog wel even een andere proberen um, 050 ook weer in groningen Even proberen. Uh, nummer bellen. Toevoegen. Bellen. Vergadergesprek. Nou, komt ie. Ik ben benieuwd. Iemand aan de Lingenstraat in Groningen. En verbonden met een antwoordapparaat. Ja, een antwoordapparaat. Het moet niet gekker worden. Alle mensen zijn weg op de tweede kerstdag. <tiek> ik heb hier nog wel iemand. Ik heb inmiddels ook wel een idee. Ik ga dit keer bellen alsof ik van de regionale omroep ben. En dat wij geruchten gehoord hebben over een ufo. <tiek> Gewoon eens kijken hoe mensen daarmee omgaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Oh. En ik, ik ben van de Tenet. Tenet? Jij bent ja, van de Tenet. Een elektriciteitsnetwerk in Nederland. Ja? En dat is iets zuinig aan moet doen met de elektriciteit. Oké. Okay. Ik, uh, ik laat hem overgaan, dus uh, doe je best. Hij gaat vanzelf over zometeen als het goed is. Jij bent van Tennet, dus oké. Okay. Hallo met jou, man. Hallo, goedenavond. Met, uh, u spreekt met. Uh... Ten het uh, elektriciteitsbeheer in Nederland. Hallo. Ja. Uh, wij bellen nu, omdat er vanavond uh, is er een, uh, we hebben een groot probleem hier in Nederland vanwege ons elektriciteitsnetwerk. Ook vanwege de toestand in België. En we vragen nu om uh, zuinig aan te doen met uh, uw elektriciteit. Hallo meneer? Volgens mij heeft hij opgehangen. Ja. <laughs> Ik zal ook nog eens even bellen. Wacht even. Kijk of hij dan wel... Ja? Goedenavond, u spreekt met Hans korst van Tenet. De netwerkbeheerder van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. We belden net ook, maar blijkbaar ging er iets mis. Ehm... Um, wij bellen u op deze avond van de tweede kerstdag 2014 met een bijzonder verzoek. Er is namelijk juist een lichtflits waargenomen boven grote delen van de stad Groningen. Onder andere boven een deel van de Pijzerweg. En wij willen mensen verzoeken om minder stroom te gebruiken. Daar er een aantal Tesla bollen zijn ontsnapt uit een van de generatoren die richting Hoogkerk staat. U heeft geen uh, flikkerende lichten uh, nog in huis waargenomen. We hebben namelijk wel van, uh, u woont op nummer 298 aan de Pijzenweg en we hebben vanaf de Pijzenweg, vanaf de nummers 240 tot en met 300, hebben wij een aantal meldingen binnengekregen van uh, een absorberend stroomnetwerk. En uh, we hebben ook via het ANP, zojuist in de laatste nieuwsberichten en zometeen in het nieuws van 8 uur ook, uh, hebben wij een aantal mededelingen naar buiten gebracht over de lichtflitsen. We hebben ook van het ministerie van Defensie meldingen gekregen dat er lichtbollen waargenomen zijn, boven delen van Drenthe en Groningen. Nee, nou, we willen u alleen verzoeken om zo min mogelijk stroom te gebruiken en zoveel mogelijk van licht op kaarsen over te schakelen. Totdat er zometeen via de ANP en via de nieuwsdiensten meer informatie naar buiten wordt gebracht over het mogelijke vervolg. Ook kunt u luisteren naar RTV Noord. Er zal een speciale uitzending zijn, die begint om kwart over acht, dat is over vijftien minuten. Oké, okay. nou dat kan ik toch op internet volgen? Ja hoor, u kunt ook meer informatie vinden op de tennet uh, netwerkbeheerwebsite. En, en voor de korte nieuwsflitsen verwijzen wij u naar uh, qff.nu. Daar staan uh, de korte nieuwsflitsen op over uh, de stroomstoringen en de lichtbollen die zijn waargenomen boven de noordelijke provincies. Oké, okay. nou ik val het in de gaten. En uh, we willen u echt met de hand op het hart drukken dat u alstublieft uh, zo min mogelijk stroom gebruikt. En het is misschien verstandig om de ramen en deuren gesloten te houden. Totdat de radio en tv meer berichtgeving hebben over wat u het beste kunt doen. Oké, okay, fijne avond. Dag. Zo, die gaat nu alle ramen en deuren dicht doen. Die gaat naar QFF.nu. Die was wel redelijk geslaagd, toch? Ja. Um, muziekje. Voilà. <coughs> Heb je nog uh, verzoekjes? Ja, doe maar wat. Nou ja, ik bedoel, uh, zeg maar. Kraftwerk? Ja, dat is wel een goed idee. Wat wil je horen van kraftwerk? Ja. Moeilijk hè, als je Radio... moet kiezen. Ja. <laughs> Het zijn dus veel goede Radioactivity. Radioactivity even gaan ze zoeken radio ja ik heb hem gevonden radioactivity van het album radioactivity neem ik aan ook en, en dan nummertje 2 radioactivity van kraftwerk ik spreek je straks toch zo Man, radioactivity van kraftwerk. Toch zo? Je bent er nog? Ja. Oké. Okay. Nou ja, nee, het kon zijn dat je misschien uh, <tus> zeg maar verdwaald was in de, in de mooie muziek van uh, kraftwerk. Dat zou natuurlijk kunnen. Tok? Ja. Nou, geweldig muziek blijft het. Ja, ja, ja nee, zonder meer. Bedoel, uh, ik bedoel, uh, ik weet dat ik als uh, klein kind al als uh, uh, nou, echt Denk ik wel, uh, enorm uh, ja, vast werd gegrepen door uh, de muziek van uh, Kraftwerk. Maar hetzelfde geldt trouwens voor veel meer uh, artiesten um, uit diezelfde tijd die ook elektronische muziek maakten. Um, ja, op de een of andere manier pakte je dat zeg maar wel in als, als klein kind, zijnde al. En, uh, ja, dat is eigenlijk nooit veranderd. Het is altijd zo gebleven. Mm -hmm. Had je inmiddels nog een leuk nummer gevonden om heen te bellen? Of zeg je van uh, doe maar wat je klaar hebt staan? Want ik heb nog wel wat nummers hoor. Ik kijk, nee, uh, was er nog niet aan toegekomen. gekomen. Ik, uh, ik ben even in Assen, ook zo'n leuk dorp, aan het uh, kijken. Maar wacht even, we gaan het nog even anders doen. Ballo, nee, rolde. Daar wonen heel veel mensen die. Hoe heet dat bouwbedrijf ook weer? Moet ik even heel goed denken hoor. Er is een zo'n familie in, in, in Rolde die... Nou, die hebben echt heel veel... Uh, uh, shit. Even. Hoe heet die nou ook weer? Kamp. Ik weet het alweer. Kamp. Kamp. Of Kamps is het. Nee, het is Kamps. Sorry. Kamps in Rolde. Ja, het zijn er wel een aantal. Ik heb hier een gevonden in de Hoofdstraat. Die gaan we eens even bellen. En dan... Uh, Ga ik eens even beginnen over de En Dan doe ik net alsof ik van een of ander uh, international uh, onderzoeksbureau ben of zo. Kijken hoe die mensen erop gaan reageren. En zo wisselen we serieuze onderwerpen af met uh, een beetje fun. Dat moet ook best kunnen. Het nieuwe format van uh, de QFF Podcast Series. Ik, uh, ja, hij gaat over. Ik ben benieuwd. Het kan. Eh. Goedenavond, u spreekt met Marce Metzini van het onderzoeksbureau voor onderzoeken naar ververgaande volkeren. We kregen hier zojuist een melding binnen op ons bureau over dat er een lichtbol gezien zou zijn boven een van de hunebedden in Rolde. En nou zijn wij alle mensen in Rolde aan de hoofdstrijd aan het afbelden van het eerste huis tot het laatste huis... ...om te kijken of er meer mensen zijn die last hebben gehad van flikkeringen in het stroomnetwerk en of we ook zeg maar, lichtflitsen gezien hebben... Heeft u uh, toevallig een uh, lichtflits waargenomen in de afgelopen oh, nee. vijf uur? Nee hoor, ik heb niks u, gezien. Heeft u überhaupt in uh, de laatste tijd wel eens wat raars waargenomen bij de Huneben? Nee. U bent er wel eens geweest? Bij de Huneben? Ja, D17 en D18. Maar niet, uh, niet in het donker. Niet in donker. Nee, er zijn vandaag overdag ook al een aantal meldingen binnengekomen bij ons op het bureau over lichtflitsen. En we zijn nu al die meldingen aan het nabelden. En we kregen zeven meldingen uit de hoofdstraat vandaag in Rolde: dat of stroomapparaten niet goed gefunctioneerd hebben, of dat het licht af en toe wat raar doorkwam. En dat zijn wij allemaal aan het nabelden. Ja, ja. En bij nee, u is geen is rare, weer, nee. rare lichtflitsen? Niks genomen, nee. U, u heeft ook nooit, toen u in het verleden nee. bij de hunebedden was, wat raars gevoeld? Nee, nooit, nee. Nee, nee. want wij hebben namelijk uh, ook van het ministerie van Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben wij een aantal meldingen uh, gekregen en ook uh, informatie dat de hunebedden mogelijk zijn gebouwd door buitenaardsen. En uh, de, ja. daarom houden wij dat allemaal scherp in de gaten. Want ook op het Balloënveld bij D17 en D16 bij Loon zijn ook meldingen van lichtflitsen binnengekomen vanavond. Ja. Nee, ik heb niks gezien hoor. U heeft ook nog nooit ja. mensen uit het dorp gehoord over lichtflitsen nee. bij de hunnebedden? Nee, niet. nee. niet. Oké, okay. nou bedankt voor de ik informatie. Niet, ik kan u niet helpen, nee. Dan, dan wensen wij u een, een fijne avond en we willen u ja. adviseren om vanavond de ramen en deuren goed dicht te houden. Oh, dat heb ik wel, ja. Oké. Okay. Ja, nee, want er ja. kan ook dat er gassen uh, vrijkomen bij de hundenbedden. Okay, en die moeten niet ja. naar binnen komen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan wensen wij u een fijne voortzetting van de avond. Ja, hetzelfde. Ja, oké, okay, het bedankt. succes. Ja. ja, dank u wel. Fijne avond. Ja. Ja, Zo, die vrouw was wel heel aardig en meewerkend trouwens. Ja. En ik, ik weet gewoon hoe die... ...klamse mensen in rolde zijn, die kennen iedereen... ...die gaat nu, als een gek gaat ze de telefoonboom... ...afbellen. Heb je dat gehoord? Ben je ook al gebeld? Mm, mijn aansteker is... Mm, ...ik wou zeggen stuk, maar bijna leeg. Ik hoorde het, ja. <laughs> ja, ik ga zo meteen even een nieuwe... ...aansteker pakken. Eerst nog eens... even ...een belletje, ik bedoel, er moet nog wel iemand... ...in rolde zijn die de telefoon opneemt... ...aan de bosrand... In Rolde, dat is bij de Ballweil, om precies te zijn. Deze mensen wonen aan de Ballweil. Bo Bosrand 16. Zoek maar even op voor de mensen die live luisteren en die willen weten wat het is. De Bosrand 16 ligt aan uh, de westzijde van de uh, Ballwaren Kuil. Nou, zo. jij weet het, jij bent ook wel eens in de ballouwe geweest. Daar liggen inderdaad huizen aan de rand aan één kant. En uh, ja, klopt. een van die mensen gaan we nu bellen. En dan gaan we het even over lichtflitsen hebben in de kuil. De Goedenavond, u spreekt met uh, Dirk Eldrechts van de Nationale Kamer voor meldingen van atmosferische storingen. Um, ik spreek uh, met de heer of mevrouw J. Kamps, woonachtig aan hey, de bosland in Rodde. Wij bellen namelijk over het feit dat er in de Ballowe Kuil vanavond een atmosferische plasmaontlading heeft plaatsgevonden. En uh, wij bellen alle burgers uh, in de buurt van de locatie in Rolde en Ballow op. om hun te informeren over het feit. en om uh, te informeren over het feit of zij ook lastige problemen ondervinden. bij uh, nou ja, apparaten die op stroom werken momenteel. Uh, nou, ik wacht niet thuis. Bij mij thuis. Maar alles werkt. Dus uh, volgens mij is het. Het is helemaal niet zo. Oké, okay. um, het kan zijn dat u straks ook nog gebeld wordt door iemand van Tenet, de netwerkbeheerder, omdat er een deel van Assen en Balloë ook geen stroom meer is. En boven Assen worden momenteel ook zwevende lichtbollen waargenomen en die zijn wijze ontstaan bij de Balloë kuil. Dus vandaar dat we iedereen even opbellen en willen wij ook iedereen namens het ministerie adviseren om ramen en deuren gesloten te houden. En u kunt uh, luisteren naar de regionale omroep, Radio Drenthe of naar Radio Noord, want ook in Groningen zijn lichtbollen waargenomen op de lokale waar vroeger de hunebellen g1 en g2 gesitueerd waren goed nou fijn dat u bent ik zal het in de haar oké okay, ik wens u een fijne avond meneer Kams. Ja, Dag. Ja, zo die, is, die gaat nu ook zijn hele familie bellen heet al gehoord zo Tweede kerstdag, dan mag ik een biertje drinken, dus dat doe ik ook vandaag. Um, muziekje? Ja, we gaan gewoon nog een muziekje opzetten. Um, ik heb al wat klaarstaan. We horen zo net al even een stukje kraftwerk. We gaan nu luisteren naar wat er, totaal anders. Um, even kijken, hier heb ik hem staan. Ja, Love Her Madly van the Doors.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 Luisteren oh, nu alvast gewoon aan die 504 luisteraars. Dat zijn er net zoveel als gisteren. Te gek, bedankt. Met Love Her Madly. Welkom terug bij de 48ste aflevering van de QFF Podcast Files. Mijn naam is Baffel met aan de andere kant zit Toxopéus. Tenminste, Toxo, ben je er nog? Ja, yeah. nog steeds. Oké. Okay. Ja, nou, het was even een lekker stukje muziek. En um, nou, misschien zijn er nog wat... Uh, ik zag trouwens net dat je op uh, QFF even dat topic naar voren hebt gehad over de gasunie. Um, ik heb hem ook even ge ja, gehashtagd. Voorzien van een hashtag podcast spatie 48, zo uh, dat dit terug te vinden is. En ik, dan zag ik ook een foto uh, die jou plaatste van het Gasuniegebouw. En oh, ja. het grappige wil dat ik uh, de afgelopen zomer een tekenfilm gemaakt heb, of daaraan gewerkt heb, een tekenfilm over Groningen. Daar zat het Gasuniegebouw, de Aperots ook in, in die tekenfilm. En ik zie hier dat jij het voormalige hoofdkantoor van de Oost-Duitse Ministerium Vuur Staatszicherheid, uh, MFF. S. Stasi, um, dat vergelijk jij met het kantoor van de GasUnie. En als ik even een beetje kijk, dan zie ik ook wel enige gelijkenis. Maar um, hoe kwam je daar zo op? Nou, dat kwam omdat die, uh, die, die uh, CEO van uh, Nordstream, waar mm -hmm. we het eerder over hadden. Ja. Die uh, was een voormalige Stasi-agent. Serieus? Een ja, oost duitse een van Boeting. Oké. Okay. En die werkt bij Nord Stream. Ja. Hm. Samen met de gasunie. Ja, de gasunie. Ik kan me nog herinneren dat uh, John Lanting of John Lanting, die man van uh, Schokkend Groningen, dat hij op een gegeven moment vorig jaar in januari meldde dat er deksels van een gasuniepunt afgetrokken waren en dat hij die gevonden had. Toen stuurde ik hem een berichtje op Twitter en ik zei van beste John of John. Uh, dat handschrift op uh, de borden die je bij die putdeksels die er afgetrokken zijn hebt uh, neergezet, daar staat op uh, uh, afzender bommen berend. Die, uh, ik bedoel, ik ben geen handschriftanalist, maar ik zag al vrij snel dat het hetzelfde handschrift was als de borden die Sean Lanting zelf eerder op andere foto's in zijn handen hadden uh, had. En daar heb ik hem op gewezen. En uh, ja, het schijnt ook dat hij vervolgd wordt daarvoor. Uh, net als voor het uh, bezetten van een aantal andere locaties van de gasunie. Uh, ik, ik vind het toch wel een beetje eng eigenlijk dat uh, een gasbedrijf zoveel macht heeft. Inderdaad, ja. Of, ik bedoel, ja. Uh, de gasunie, dat was altijd onderdeel van de staat, toch? Uh, ja, dat klopt, ja. Maar het is geprivatiseerd, hè? Ja. Kijk, daar uh. gaan we al. Met al die privatisering. En tijd hebben ze ja, eigenlijk meer macht gekregen. Dat is ook een van de redenen waarom ik die uh, twee afbeeldingen plaatste. Een beetje uh -huh. als vergelijking, zeg maar. Je bedoelt dat de Stasi en de Gasunie vergelijkbaar zijn qua macht? Ja. Hm. Hmm. Ja. Er zit natuurlijk wel wat in, als je er goed over nadenkt. En je moet er ook niet te lang over nadenken, want dan word je er eigenlijk word je er helemaal gek van. Het is gekmakend. Het is gewoon een stofje. Dat zit hier in de grond. Dat is van iedereen. Dat wordt eruit gehaald en dat wordt vervolgens verkocht. Ja. Er wordt geld aan verdiend. Ik, ik ben principieel tegen op het verdienen van geld aan grondstoffen die in onze aarde aanwezig zijn. Die zijn van iedereen. Ja, eigenlijk, ja gewoon de opbrengst. moet dan eigenlijk naar iedereen gaan. Ja. En sowieso, uh, als er iets met de grond gebeurt, hè, je haalt er iets uit ontstaat schade, dan mm -hmm. moet je dat gewoon uh, de, de desbetreffende gedupeerd worden. Herstellen, of je moet ze schadeloos worden. stellen. Ja, nou, dat ja. vind ik ook. Het is uh, voor die Groningers natuurlijk triest dat hun huizen staan te beven en op instorten staan eigenlijk, door het winnen van een beetje gas. Ja, is bedoel, het ja, Ze zijn gewoon een win geweest en ze worden eigenlijk gewoon feitelijk gezien uitgehoerd. Ja, dat klinkt misschien een beetje hard. Maar dat is wel wat de gaande is. Ja. Maar wat wil je eraan doen als Groninger zijnde? Ik bedoel, ik ken genoeg van die mensen die uh, de vel op tegen zijn. Maar wat doe je eraan? Ja, dat is een goede tweede. Ja, want wat ik dan vooral zie... Je ziet dat ze minder met gaswinning in Groningen... maar tegelijkertijd sloeven ze de gaskraan in Assen weer vol open. En dat is een gasveld waaruit ze al jarenlang niet gewonnen hadden omdat ergens in uh, 86 of 87 twee uh, redelijk zware aardbevingen assen hebben getroffen. Toen zijn ze acuut gestopt met het winnen op dat gasveld. En nu schijnt dat weer volop in gang te zijn. En zijn er ook sinds uh, enige tijd weer aardbevingen waargenomen in assen en omstreken. Ja, klopt ja. Ja, en ook, maar ook uh, meerdere locaties. Uh, ja, in Overijssel wordt weer gas gewonnen, las ik. Uh, in ja. Drenthe op... Uh, is het niet Schoonoord of Schoneveld of zo? Ja, klopt, ja. Daar hebben ze ook, ook die ja ze... staan. Waar ze het meeste gas uithalen was het bij de uh, omgeving Wappersen, Winsen en zo. Ja, uh, lange loop. Ja, ook. En, uh, maar nu uh, ten zuiden van Hoge Zand of zo. Dan gaan ze daar nu weer meer gas uithalen. Ja, uh, uh, ook bij. My... Wat zei je? Nee, nee, ga door. Ook bij uh, de P-klas. Ja, klopt. En ook uh, bij mij achter. Serieus, ook daar? Ja, ja er is een klein uh, torentje neergezet. Kijk, ze zijn echt overal bezig, hè? Uh, dat, ik weet niet of je die locatie kent, maar dat is uh, vlak bij de grens overgegaan. Ja, ik weet wel wat dus... okay, je ja, bedoelt. Ik wist ja, ja, zijn ze er aan het afvakkelen ga... ook, of niet? Wat zei je? Wordt daar afgefakkeld? Nee, dat niet. Nee, dan zijn ze dus echt aan het winnen. Ja. ja, want het is bij uh, Bos op ham dat gedronken dorpje. Ja, in het dollard bedoel je. Ja. ja. Ik was trouwens uh, vorige week nog een paar keer bij uh, mijn pa. Die woont sinds kort uh, ook bij jou om de hoek. Mijn moeder woonde al in dat gebied. Mijn vader woont er nu ook. Mm -hmm. Die uh, woont op een mooi boerderijtje en, uh, in, in het voorhuis van de boerderij. En krijgt echt uh, nou ja, prachtig uitzicht um, over de... Uh, nou ja, de, de vlakke landen um, tussen Ree en Wener. Dan weet je wel waar het is ongeveer. Ja. Dat is een mooi gebied. Alleen staan een paar van die dikke windmolens in zijn uh, achtertuin. Da da daar sok ik wel even van. Van de hoeveelheid geluid die, uh, die dingen produceren. Had ik nooit verwacht. Nee. Um, ik zag trouwens dat je net een nummer uh, in de shout neerknalde. Waar was het nummer van? IS. IS. Oké, okay, ik ga even bellen. IS als wat IS. Goedendag. U belt met IS-groep. Vanwege is de kerst zijn wij vandaag gesloten. Ah, Eerst de volgende werkdag na. Ze zijn gesloten. Uh, wat was het dan voor iets? Uh, ICT-bedrijf. Ah, oké. Okay. Nou ja, jammer dat ze niet open zijn. Ik, ik hoop dat zometeen nog iemand met een ander nummer uh, op de proppen komt. Ik zal eens even kijken wat ik in Assen kan vinden. Assen. Maar het leek wel, wel, wel leuk om naartoe te bellen. Ze zijn helaas... Uh, Gesloten. Jammer, hè? Maar ze hebben ook een uh, statement op hun website gezet... van uh, ja, we zijn niet de IS zeg maar. Nou, <laughs> dat meen je niet. Ja. <laughs> Ongelooflijk eigenlijk... Um... Nou, ik, uh, ik heb nog een nummer, even drinkknallen, van iemand die heet De Vries. En die woont in de Groningerstraat in Assen. En, uh, misschien moeten we eens even bellen en vragen of er ook uh, ja, opvallende dingen in Assen plaatsgevonden zijn. Met het oog op terrorisme. Moeten ze wel uh, opnemen. Goedenavond, u spreekt met Bert Vries. Goedenavond, u spreekt met Diederik van der Plat van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, allereerst excuus dat wij u op deze tweede kerstdag bellen, um, maar wij doen een kort klein onderzoek in Assen, omdat wij uh, geluiden hebben ontvangen dat er mogelijk in Assen een, een groeiende uh, toename zou zijn van het aantal mensen dat zich bezig zou houden met uh, nou ja, terrorisme en uh, dat betreffen mensen die een bepaald geloof aanhangen. En dan vroegen wij ons af uh, of u als inwoner van Assen recent te maken heeft gehad met uh, de toenemende haat van andersgelovigen. Nee, wilt u nog een keer bekendmaken wie u bent? Ja, ik, mijn naam is Diederik van der Plat, ik ben van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En wij bellen uh, als een soort steekproef op deze tweede kerstdag, omdat er geluiden zijn. Dat er... Ik zal het even kort maken, Diederik van der Plat van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor ja. ons, Telefonisch is dat voor ons niet te verifiëren of u daarvan bent, dat is als eerste. En ten tweede, okay. mijn vader, uh, ik ben bij mijn vader op bezoek. Ah, juist. En mijn vader is de laatste vijf maanden gerevalideerd. En Juist. in die zin is hem, het gaat allemaal goed met hem. Gelukkig. Uh, is hem het leven van Assen een beetje, zeg maar, ontkomen. Maar ik heb daar, en ik ben nu op dit moment wel regelmatig in Assen. Nou, we uh -huh. hebben daar geen weet van. En ik vind het een, een uh, vreemd telefoongesprek op, uh, Tweede kerstdag. Dus u u kunt, kunt vraag... mocht, u, mocht u hier twijfelen over hebben, kunt u het verifiëren op de website van het zeg maar, ministerie. Uh, en anders kunt u ook kijken op de speciale website die daarvoor in het leven groepen is, qff.nu. Daar staat meer informatie ja. op, uh, over wat wij doen. Uh, neemt u me niet kwalijk ja. dat ik u lastig heb gevallen. Nee, ik ik wens u een fijne voortzetting niet van de avond. kwalijk, want het overvalt zeg maar een beetje. Dat snap ik, En snap maar ik. Maar ons, Maar we kunnen in deze kan rode vragen beantwoorden omdat het ook verder onschuldig is. Mij en ons is daar verder helemaal niets van bekend. Nee, nou, wij maken gewoon over de veiligheid van de inwoners van uh, Nederland. Onder andere uh, ja. over die van de Assenaren. En ons ja. uh, kwamen geluiden ten gehore dat er in Assen een mogelijke groeiende haat zou zijn. Uh, jegens de, uh, ja, de autochtone bewoners van uh, Assen. Maar uh, ik begrijp dat u daar geen antwoorden op kunt geven op dit moment. En, ja, en ik wil u dan ook danken. Ik wil nog uw naam horen. Diederik, van... uh, Diederik van de Plat. Van het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. U ook bedankt. En ik wens u een fijne avond verder. Dag. Zo. Ja. Deze man is wel aan het twijfelen geraakt. Dat weet ik zeker. Hij is nu ja. aan het van, zou Diederik van de Plat zou het echt, Die gaat kijken op QVF.nu en dan ziet hij, oh nee, shit, I have been pranked. Ja. <lacht> hm. Misschien is het een uh, geschikt momentje voor nog een, uh, een fragmentje uit uh, de vele fragmenten van Weekend, Rick. Is dat een goed idee? Ja, doe maar. Ja, nou, um, we hadden zo straks al een stukje over de supermaan. en uh, eerder, voordat ik jou belde, hadden we het ook al even over uh, ufo's. En, nou ja, we gaan het nu hebben over, uh, even kijken of, of engelen bestaan of niet. Ik spreek je zo, Ik spreek zo daarvoor la rock la Roll van Joe Jett en de Blackhearts. Het is 12 over 3. En um, ja, het is eigenlijk het moment in de week, op zondag, dat wij toch eens een keer gaan proberen om meer het uh, zwarte gat 2.0 uit de kast te halen. En uh, dingen proberen te verklaren die misschien voor sommige mensen onverklaarbaar blijven, of voor andere mensen die misschien van, ja, maar wat een onzin! Wat een onzin! Weet je wel? Van die uh, ongelovigen. Die heb je ook. Maar ja, het blijft toch altijd boeiende Dingen die je niet kunt verklaren. Ook al vind je het onzin! Toch zal er altijd achter je iets blijven van, ja, je weet ben uit. Ja, en daarom is het goed dat Bafel met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 Uh, we hebben oorlogen die uh, uh, aan de gang zijn, of zelfs uh, op dit moment uh, dreigen uit te breken. Ja. Nou, als je dat allemaal bekijkt, en dan zijn er van die mensen die zijn heel religieus, nou, die gaan zeggen: die verwijzen naar de openbaringen uit de Bijbel. Er waren op mensen op het internet die daarna verwezen aan de hand van dit filmpje. Ik ben zelf persoonlijk. Uh, daar te nuchter voor om te zeggen van, nou, nou dat is het. Nou ja, maar maar, maar het, aardzo, ik vind het absoluut raar. Aardzo, aardzo, aardzo, engel Gabriel, uh, Gabriel gaat toch niet landen in een moslimland, even even... even, even. Ja, ja, of misschien juist wel. Maar wat, ik geloof wel dat ook de moslims uh, dergelijke engelen uh, erkennen in hun, uh, okay. in hun religie. Maar wat, wat doet een engel? Bestaan, bestaan ze überhaupt volgens engelen jou? bestaan niet. Ja, ja Ron brandsteden, die vindt van niet. En, uh,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 Met een computer is gedaan. Oh ja. Of er en... moeten technieken gebruikt zijn waarvan ik gewoon geen weet heb. Maar. Wow. Ja. Er zijn wel lage lonen landen daar, hè? Dus, uh... ja, ja, nee, goed. Ik, ik, ik begrijp waar je heen wilt, uh, Rick. Maar nee, ja, ook dan. Uh, lage lonen landen betekent vaak ook lage lonen landen PC's. En weet jij of er uh, over de rest van de wereld ook dit soort beelden opduiken?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 Ja, het is als als als een groep mensen het ziet, dan wordt het al aannemelijker.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 Uh, na dit fragmentje, zo uh, dacht ik gelijk van uh, muziekje maar, of niet? Ja, lijkt me wel gezellig. Ja, yeah, nou ja, Sweet Home Alabama van Leonard Skinnerd. Ja. Alabama. En Alabama. somehow does remember me of Groningen. De provincie waar ik vandaan kom. En, en dat kan ik weten, want ik heb een Alabama gezien. En. Uh, ja, Alabama lijkt ook echt een beetje op Groningen. De uitgestrekte platte landen van Alabama. Die uh, als je daar met je. Nou ja, pick-up doorheen rijdt. Dan voelt het aan alsof je met je pick-up door uh, Noordoost-Groningen rijdt. En dat is echt geen grap. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor Texas en een aantal andere uh, staten. En ook in de Midwest heb je van die gebieden die heel erg lijken op Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel. Van die nou ja, typische Nederlandse provincies. Ik uh, bedoel, um, ja, ik weet niet uh, of, je, of jij dat kan bevestigen, Tox. Ik ben niet uh, in die uh, zuidelijke staten geweest in Amerika. Hm. Wel behoorlijke. Canada dan. Oké, okay, ja, daar zijn er ook wel een paar uh, die er erg sterk op lijken, moet ik zeggen. Precies. British Dat Columbia. Ja, uitgestrekt. Ja, en uh, ook in de buurt van uh, Toronto en uh, ook nog wel noordelijker richting Calgary en zo, en Quebec, dan heb je van die plekken waar het als zeg maar geen sneeuw ligt, enigszins uh, Saskatchewan. Dat, dat, dat, dat, dat doet me ook wel denken aan Groningen. Ik, ik ken iemand die daar woont, Steve. Die ken ik van uh, Sint Maarten. Uh, nou, als je die gast ziet, dan denk je van wat the fuck? En toen ik hem leerde kennen, was ik ook altijd wel onder de indruk van zijn postuur. Echt een enorme huge motherfucker uit Saskatchewan in. Uh, Canada en hij werkte in een barretje aan de Boardwalk op Sint Maarten, de Get Wet Beach Bar. En die bar was eigendom van een Canadees, Phil, die ken ik ook weer. En Phil en Lynn, een man en vrouw, die haalden Steve vanuit Saskatchewan naar hun bar toe als, nou ja, nou ja laat ik zeggen barkeeper/slash uitsmijter. Dat postuur had hij ook wel. Maar wat bleek nou? Die Steve die heeft dus gewoon jarenlang in de WWF wrestling business gezeten. En uh, daardoor herkende ik hem blijkbaar ook. En toen liet hij me opeens foto's zien van hem met een, uh, nou ja, zo'n WWF belt. Zo'n worstelbelt die hij had gewonnen. Samen met zijn uh, bekende worstelvriend Diesel. Ook een Canadees uit uh, Saskatchewan. En uh, ja, dat vond ik wel heel erg cool eigenlijk. Dus ja, daardoor heb ik dan ook weer de ervaring. Hoe, nou ja, ik kan zeggen hoe het eruit ziet daar. Want als je bevriend raakt met iemand, dan ga je elkaar op een gegeven moment ook een keer opzoeken. En ja, ik moet echt zeggen, Canada en Amerika hebben echt gebieden die, maar Australië ook wel, die, die gewoon overeenkomen met ons platteland. Maar misschien is dat ook gewoon het plattelandsleven wat de mensen daar leiden. Zou het niet? Dat denk ik ook, ja. Dat is toch wel uh, een soort vrijgevochten iets of zo. Ik zie dat ook als ik uh, bij jou in de buurt ben... maar dan aan de andere kant van de grens. Dus echt in de heimaat. Dan zie je daar soms van die uh, nou, boerderijtjes... en dan hebben ze zo'n houten huis ernaast getimmerd staan... met de Amerikaanse vlag erop. Of met zo'n uh, Southern States flag. Of de vlag van Alabama. Snap je? Mm -hmm. Ja. Dus ja, die mensen die, die hebben wel... Enigszins een band met dat vrije leven. Of, of is het misschien zo dat veel van de mensen uit deze contraien waar wij eh, wonen en waar wij oorspronkelijk vandaan komen, dat veel van die mensen, krijg ik zo mijn telefoon. Even kijken of het heel belangrijk is. Nou ja, ik, ik ga wel even nog een muziekje inzetten en dan ga ik hem even opnemen. Ik spreek je zo. Nou ja, laat ook maar, want diegene houdt al op met bellen. Zo belangrijk was het blijkbaar niet. <lacht> het was mijn vader die belde, maar dan nou ja, liet hem drie keer overgaan. En dan wou ik opnemen en dan was hij weg. ja, misschien luistert hij ook wel. <lacht> dan wilde hij gewoon, gewoon even inhaken in op ons gesprek. Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Ja. Je weet maar nooit. Ja, wat bedoel, die vader van mij is gewoon ook een, een Q-feffer. Dat is, ja, dat is best wel echt eigenlijk. Uh, ja, ik heb het ook wel eens gezegd: Gray Fox. Uh, dat is mijn vader. De vader van Bach, okay. maar het is Gray Fox. Ja, die, die, zo nu dan komt hij wel eens voorbij op uh, q Anyways, um, ja, terug naar uh, de podcast. Uh, ik bedoel, we gaan zo nog wel even bellen. We kunnen ook best nog wel een muziekje doen. Maar um, ik had eigenlijk ook nog wel een paar. Zeg maar, uit het nieuws. Onder andere dat er zware sneeuwval verwacht wordt. voor morgen. in het midden en het zuiden van Nederland. Nou, dan durf ik alweer te voorspellen. dat de weersvoorspellers uh, ernaast zitten. en dat die sneeuw niet in het midden en in het zuiden van Nederland gaat vallen. maar voornamelijk in het noorden en in het midden van Nederland. Let maar op. Ik ja? ben benieuwd. Ik, ik denk het echt. Wij denken nu in het noorden van, oh, we krijgen toch een sneeuw meer, jongen, dat valt allemaal mee. En dan let maar op, er ligt morgen 30 centimeter sneeuw. Kun je er natuurlijk vergif op in gaan nemen, hè? Ja. <kijkt> hmm. Goed. Um, dan toch maar een muziekje. Ik start er net al wat in, maar dat was een nummer wat ik al uh, gedraaid had. Dus misschien een idee om een nummer te draaien wat ik nog niet gedraaid heb. Ehm... Um... Ik heb ook nogal wat klaarstaan hoor. Het is niet zo dat ik uh, muziekloos ben. Um, ja, waarom ook niet? Stop That Train. Die heb ik wel eens vaker gedraaid in uh, de Q5 podcast series. Maar dat nummer vind ik gewoon zo cool. Stop That Train van Clint Eastwood en General Saint. The next train will be leaving from platform B. Oh nee, one. pam pam Stop that, that train, ik spreek je zo toch zo. Stop dead train, train. Je leaving me now, maar niet thuis, maar dit liedje is zo mooi. Als ik het hoor, dan... Mm. Inhaler ik diep. En adem ik weer uit. doorlezen voor deze week. De Q of van Lotto. En uh, de getallen voor de trekking van deze week zijn 33. Ik herhaal 33. En 11. Ik herhaal 11. En 17. Ik herhaal 17. En 49. Ik herhaal 49. En het bonusgetal is 215. 18 En de kloer is rood voor deze week, dat was de geheime Illuminati loterij van uh, deze week en uh, de trekking is uh, eruit gegaan, oftewel uh, er is een winnaar voor deze week van de geheime Illuminati QFF Lotto. good one, uh, yeah, a good one man, oh ja yeah, man, 500 miles, dat is echt, uh... woe, dat is echt lang, dat zul je maar moeten lopen. Gasunie. Gasunie. Gasunie. Alle geheime informatie die verstopt zit in deze podcast, dat is echt geniaal. Het is alleen voor de geniale geesten onder ons te ontcijferen. Maar diegenen die het ontcijferen. Oeh, yeah. It's gonna bring them to some big fucking secrets. Ja, yeah, dat was a stop that train van Clint Eastwood en General Saint met een hoop speciale geluidseffecten eroverheen, <tries> zoals deze. Hey, je bent er nog, Tox? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Nee, uh, goed. Uh, de verbinding is best steady. En ik moet, ik moet zeggen dat het geluids, uh, de, de, de, de geluidskwaliteit uh, ook goed is. Ik, ik, ik hoor jou echt luid en duidelijk. En uh, ik, ik hoop jij mij ook trouwens. Ja, ik heb, uh, nou, heb boel aangesloten op mijn spier. Uh, het is net dat je voor me staat. Dus, uh, oh, serieus? Dat betreft, dus, zit je, het zit wel goed. Nou, dat is toch wel mooi om te horen. Ik, ik, ik, ik hoor dan alles over mijn koptelefoon. Dat doe ik voornamelijk om te voorkomen dat we een uh, rondzingende echo krijgen... in de q podcast uh, series. Maar ja, ik, ik, ik, wat ik wel jammer vind... Ik, mijn platenspeler is stuk gegaan. Ik, heb hier, uh, ik had een paar platen. En uh, ik ga, als ik mijn uh, platenspeler weer gemaakt heb... ga ik die ook draaien in, uh, in, de, in de nog volgende q podcast series. Want... Ik heb echt een, een, een tweetal hele bijzondere platen van iemand gekregen. En uh, uh, nou ja, goed. Dat zijn muzikale platen die zo uniek zijn. Uh, dat ik ze gewoon wel moet laten luisteren een keer gewoon. Ik, dat moet ik gewoon een keer doen. En nou ja daarnaast, uh, ik gaf al aan in uh, ook vorige podcast uh, afleveringen. Uh, ik ben nu sinds een uh, paar weken weer bezig met het maken van die. Uh, QFF podcast afleveringen. En um, daar blijf ik ook mee doorgaan. Ik, ik ben bewust een tijdje gestopt. Omdat ik even mijn, uh, mijn hoofd moest legen. En me even moest focussen op nieuwe dingen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb uh, in de tussentijd weer een nieuw winnend ontwerp gemaakt voor uh, FC Groningen. Um, ze spelen dus ook volgend seizoen weer in shirts. Die uh, mede uh, mogelijk gemaakt zijn. Dankzij de creatieve handen van Skea Oftewel Bafelmet. Ik dus. En... Nou ja, daar ben ik toch wel trots op. En daarnaast uh, ben ik uh, al sinds, ik denk nu een week of vijf, zes, heel erg druk bezig met het maken van een computerspel. Wat vind je daarvan, uh, Tox? Ja, wel leuk. Dat is wel cool, hè. Ik, uh, ik zoek eigenlijk nog wat mensen die mogelijk. En daarom ga ik het nu ook even over praten in deze 48e aflevering van de QVF podcast series. Ik zoek nog mensen die mee willen doen. En, en ik, ik hoop eigenlijk dat Toby ook luistert en dat hij misschien zich wel gaat melden. Ik weet dat Toby vrij goed kan programmeren. En ik heb een softwarepakket aangeschaft um, waarmee programmeren en tekenen echt prachtig worden samengesmolten. En je dus gewoon een, een spel kan programmeren voor alle platformen: voor Android, voor iPhone, voor Xbox, voor PlayStation, voor Nintendo en ook voor de PC. En. Ik ben dus bezig met het maken. Ik heb ook al een titel. Ik heb alles al geregistreerd en uh, vastgelegd. Het spel gaat heten uh, The Game Jabulon. En het is een dimensional dreaming game. Uh, het is een spel uh, dat gaat over dromen. Over dimensies. Over tijdreizen. En over het beïnvloeden van elkaars dromen. Elkaars dimensies. En elkaars universa. Nou, daarnaast spelen de hunebedden. Een hele belangrijke rol in het spel. Um, ik ga dus een computerspel maken over hunebedden. Dat is nog nooit gedaan. Dat is vrij uniek. En ik, ik ben ook al uh, wel aan het praten met wat uh, andere mensen die ook mee gaan werken. Dat zijn uh, geen Nederlanders. Die hebben ook niks met uh, hunebedden. Hebben niks met QFF. Maar ik hoop eigenlijk dat er nog een paar mensen zijn uh, die nu luisteren. Uh, doorgewinterde QFF'ers die mee willen doen. Uh, ja, en willen helpen aan het... Uh, ja, bijdragen of maken van deze game. Dus wie weet mensen die dit nu horen en die zeggen van wauw, ik wil meewerken aan een uh, computerspel. Nou, meld je even op uh, QVF en uh, ja, dan kun je meewerken. En, uh, de verdeelsleutel zal ook eerlijk zijn iedereen die meewerkt verdient ook wat. Dus dat, dat wil ik van tevoren allemaal heel goed vastleggen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, uh, meld je. En wie weet, uh, komt er uh, over een jaar of anderhalf... wel een fantastische game uit voor alle platforms. Uh, ja, die gaat over uh, occulte, mysterieuze zaken. Ik dus dat, dat, bedoel, is dat niet zo raar dat ik zo'n idee kreeg, uh, Toch of wel? Nee, heel, heel interessant. Hmm. Er zijn zoveel spellen die namelijk nergens over gaan. Ik bedoel, jij hebt ook een, een, een kleine... en uh, ik ken heel veel mensen met kleine kinderen en die, die kinderen gamen allemaal maar ik zie zoveel geweld snap je? en ik wilde eigenlijk een game maken waar geweld geen rol speelt maar waar het gaat om occulte, mysterieuze zaken en ook een stukje geschiedenis dus dat je kinderen en mensen die het spelen gaandeweg ook wat bijbrengt ja, ook, educatie ja, ook een beetje fantasie en creativiteit uh, ja, absoluut en nou, als je dat allemaal samen zo perst in een pakketje dan krijg je dus de game waaraan ik nu werk. Ik, ik programmeer dat trouwens allemaal met uh, Unity. Ik heb heel lang uh, getwijfeld tussen uh, de Cry-engine en uh, de engine van Unity. En ik, ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Unity omdat het uh, makkelijker is voor meerdere platformen. Dus ik, ik wil de game zo maken dat je hem op alle platformen kan spelen. Dus of je nou op een PlayStation zit of op op een Xbox of op een PC of op een Android dus een tablet of een telefoon dan wil ik toch dat al die mensen tegen elkaar en met elkaar samen kunnen spelen dat is wel een uitdaging maar goed, ja, niks is onmogelijk hè? en wie weet is het zelfs mogelijk dat er subsidie voor bestaat hunebedden zijn een cultureel erfgoed toch dat klopt, ja. Dus ja, dat, dat zou indirect kunnen betekenen... dat er vanuit de EU ook subsidie voor dit spel uh, mogelijk is. Nou, met die gedachte in het achterhoofd dacht ik toch van... nou ja, wie weet, toch maar eens even kijken, zeg maar. Want wie niet waagt, wie niet wint, toch? Zo is dat. Ja. Hé, hey, uh, nog een muziekje doen? En uh, zo ja, meteen wel. maar eens iemand gaan bellen? Nou, goed, oké. Okay. Jungle Fish van Mighty Mouse een lekkere dance muziekje dus geniet over je speakers talks met tegen Spock. Spock, onze kat, onze straatkat. Als je dit nu hoort, omdat je luistert naar de QFF Podcast live op radio QFF, verzoek ik je om naar huis te komen. Want het is zo fucking koud buiten, beestje. Kom gewoon lekker binnen, man. We missen je. klei van de huilende rappers en daarvoor um, het nummer Mighty Mouse van Jungle Fish um, ja toch zo, ben je er nog? ja, laten we was wel even een mooie uh, onderbreking van Jan Poep aardeklei, of niet? Mm -hmm. de huilende rappers zijn best grappig eigenlijk hè? ik vind het wel heel erg geestig ja. zou je dit aan uh, je kleine laten luisteren de huilende rappers ja ja, ja, ja nee, ik heb ook al wat mensen uh, op uh, pedagogische heropvoeding gestuurd. En die heb ik even het cd'tje van uh, De Huilende Rappers gegeven. En dat cd'tje heet Verkleed als Sukkel. En uh, ja, ik, ik, alle mensen die het horen, die liggen echt dubbel. En dan denk ik van, ja laat het vooral ook aan je kinderen luisteren. Want de, de, de, ja, dat is toch prachtig? Of niet? Ja. Eh, ik, ik wil eigenlijk nog een liedje van ze gaan draaien. Of, of, of vind je dat wat te veel van het goede? Nee, doe maar. Nou ja, het nummer, uh, dikketje. Komt ie. Dun, dun, dun, dun. Ba, ba, ba, dat ik heb geen zin een wonderkind, Zeker twee keer zo dik als een wonderkind, En ik ondervind dat ik dat met onderhuren Twee keer lekkerder dan zonder vind Ik word beter dat ik verder dan je vader ben ik heb achter twintig boeken overbladen tegen En een nare neef die geen baan meer heeft En die me kouwe frikandellen en bavaria geeft Je denkt nu misschien wat er raar gedicht Maar ik ben niet echt blij met mijn zware En in baas licht heb ik een paas gezicht En bovendien heb ik een best wel dikke aas op zich, dus De meeste meisjes willen niet meer met mijn me praten Ze willen keurige, willekeurige kandidaten Later ik kan toch niet Loop op verder ik sta op een krachtje, dus minder geveilig. Hey, ik heb je dat je bent zonder z'vet vetje. je dat je pen altijd mijn bord leeg. dikkertje dat je bent ik best wel vol, ja. Ik dacht je nog een douche. dikkertje dat je bent kan niet meer lopen. dikkertje dat je bent Kom met de ijscrant. Ik is dat je heb ik echt wat te doen, dan ga ik duiv vervoeren midden in het langzoen. Dus ik kom Het nummer gaat over Sander bij het. Yeah, dat hoor je goed. Dit nummer gaat over Sander bij het. Ik loop naar Toe is echt ronnie met je rot En hij zegt dat wil je beginnen. Dus ik schud met mijn armen en zwaai met mijn kinnen. Schud met mijn armen en zwaai met mijn kinnen. Schud met mijn armen, zwaai met mijn kinnen. Want ik schud met mijn armen en zwaai met mijn kinnen. Ik schud met mijn armen en zwaai met mijn kinnen. Ik kan dat je bent in de spiegel. Ik kan je dat je me Ik kan dat je bent. meer in mijn lul Digit grote kleren bent, dikke vrienden Lekker dat je bent, met dat je bent dat je mayonaise Met mijn handen bent, man, Digit dat je ben, zonder bent, je bent, je bent, je bent, Ik bent, je bent, je bent, je bent, je bent, je bent, je je bent, je je je je je je bill is rond als een cirkelzaag. Ik wil je playen, maar ben veel te traag. Bovendien ben ik hard aan de pil vandaag. Ik zag je staan in de winkelstraat. Je bill is rond als een cirkelzaag ik wil je krijgen maar ben veel te traag bovendien ben ik hard aan de pil van daar. Da ben. Da da ik ja, dat je bent, vanaf een box dat je bent, Ronald, dat je bent, dat je bent, Ronald, dat je bent, Ronald, de dat je bent, dat je bent, dat je bent, dat je dat je bent, dat je dat je dat dat waren de huilende rappers met het nummer Dikkertje. Dikkertje, dat je bent. Hé, hey, toch zo. Jij bent geen Dikkertje, ik ook niet, helaas. pinnenkaas. Uh, maar ja, leuk toch? De huilende rappers. Ja. Educatieve wel. rap. En als ik dan ook nog ga vertellen dat er Qfeffers bij betrokken zijn. Oeh, dan wordt het even stil in de zaal. Dat weten veel mensen dan weer niet. Maar ja, er zijn echt gewoon uh, hardcore QFF'ers betrokken bij het project. En meer kan ik er niet over zeggen. Maar ik heb gisteren ook al wat weggegeven. En eerder deze podcast heb ik ook al een beetje van de details weggegeven over uh, dit album verkleed als sukkel van de huilende rappers um, ja de huilende rappers die zijn natuurlijk ook bekend van radio vrijstaande pilasten maar misschien zeg ik dan alweer te veel of, of, of niet nou ja ligt eraan ja ja, dat, ja goed ik bedoel radio freest in de pilaster hey, u, u, klein, dan, luister maar even ja ik wil ik wil spreken ja. ja ik dan jij geeft ik zeg gewoon bij ik telefoon even nou, een keer ja heb net die niet goed je je ik zeg wel veel te veel. Ik verraad alweer helemaal hoe de vork in de stil zit. Of hoe de stil in de vork steekt. Um, wat dacht je van om uh, nog iemand te gaan bellen? Go goed idee. Ja, laten we eens doen. Ja, hebben, hebben even, ik ga even live in uh, de schreeuwdoos op uh, QVF kijken. Of er nog... Uh, nieuwe inzendingen zijn om te gaan bellen. Nee, ik zie geen dus dat wordt een telefoonboekje plegen. En ik heb nu de Vries en Assen gebeld zo straks en ik ga nu eens even kijken in Apeldoorn. Waarom, weet ik ook niet. Speldorn? Nee. Apeldoorn. Ik heb ooit stage gelopen in Apeldoorn. En ja, ik heb al iemand gevonden die de Vries heet. En die woont aan de Hattemse Beek 121 in, nou ja, Apeldoorn. Ik, uh, ik heb geen idee waar het overigens uh, is. De, de Hattemse Beek. Maar ik, ja, ik ben dan ook niet heel bekend in uh, Apeldoorn. Ik heb daar stage gelopen aan de Vleitense Weg. En uh, daar kwam ik met de bus vanuit Zwolle. Nadat nou, ik met de trein vanuit Assen eerst naar uh, Zwolle ging, was dat een hele tocht. En uh, nu, achteraf, twintig jaar later, denk ik van scheidstage. Ik bedoel, ik heb wel wat geleerd, maar vooral ja, hoe het niet moet, zeg maar. Um, enfin, ja, bellen. We gaan gewoon eens even bellen met iemand in Apeldoorn. Kijken of die überhaupt op gaat nemen. Toevoegen aan vergadergesprek. We gaan het zien, eh, Toxo Even wachten. Even wachten. Ja, hij gaat wel over. Ik bel wel als eh, Martin Martini. Waarom? Weet ik nog niet. Maar dat uh, verzin ik stand te peden. Dus dan? Eh, eh, goed nee, met eh, Matsumatsini. Eh, spreek ik met eh, van, van, van, van de Vriezen in Apeldoorn? Van de advertentie van eh, Mark Pleids? Dat klopt. Met wie spreek ik? U spreekt met Martin Martini. Ik bel hem naar aanleiding van de advertentie op Marktplaats. De staat op Marktplaats een advertentie dat ik dit nummer moet belden op tweede kerstdag als ik geïnteresseerd ben in de aanbieding van die rode fokbak. En uh, dat ben ik wel, want we hebben op de boerderij onze, onze bak is uh, vorig jaar overleden. En uh, we hebben gezegd, we nemen geen naaien. Maar uh, nu staat een advertentie op Marktplaats van een uh, rode fokbak En dan hebben we toch wel de interesse, zeg maar, weer. Uh, dat heeft het toch wel weer uh, de boel weten aan te wakkeren. Hallo? Uh, hallo? Nou, nah. hallo? Nou, nah, Die neemt niet op. Of heeft hem erop gegooid bedoel ik. We gaan gewoon nog een keer bellen. De aanhouder wint. Hallo met Ja, hallo. Yeah, met Martin Martini. Ik bel voor de advertentie van Mark. Um, spreek ik met degene die de advertentie Hallo? op Marktplaats ge geplaatst heeft? Hallo? Hallo? Hallo, u spreekt met Martin Martini. Uh, ik bel even naar aanleiding van de advertentie op Marktplaats. En um, ik vroeg mij af of dat ding uh, ook in onderdelen verkocht kan worden, in plaats van in zijn geheel. Uh, welk ding bedoelt u? Nou, u heeft een uh, advertentie op marktplaats staan voor een haneboe. Houneboe. En ik wil best wel een aantal onderdelen kopen van die houneboel, maar niet uh, de complete assemblatie, zeg maar. Zeg maar helemaal niks waar je door U heeft geen advertentie op marktplaats staan. Niet dat ik weet. Want er staat een advertentie in, uh, op Marktplaats in Apeldoorn van VP de Vries. En die hebben een houdenboe te kopen. Maar ik wil niet de hele houdenboe kopen. Ik wil de dingen in onderdeel kopen. Want ik heb zelf ook een houdenboe. Die heb ik van mijn oom Manfred uh, geërfd. En uh, die was nog betrokken bij het project. En ik wil nu het project zeg maar compleet maken. En nu, ik zie dat nu een hele complete houdenboe uh, op uh, Marktplaats heeft staan. Wat is dat voor ding dan? Een hounaboe? Ja? Ja, ik bedoel dat vliegende ding. Die ronde schijf met die anti-zwaartekracht elementen. Die wil ik wel uh, ja, eigenlijk van u overnemen. Vooral dan de elementen voor, het, uh, voor, de, voor de gewichtsloosheid in, uh, in, in, in, in het proces naar de zwaartekrachtswinning toe. Die wil ik wel uh, van u overnemen. Zegt maar ik wil me, niet het hele, hele apparaat. Dat vind ik een beetje te veel. Zeg me niks. Is mij, is mij helemaal onbekend wat je het over hebben. Maar het staat toch echt bij: voor als u vragen heeft, bel met 055 366 8316 Dat klopt wel, dat nummer. Mm, nou, ik, ik heb geen idee waar je het over hebben. Dus ik, ik, ik, ik weet ook niet wat het is op mijn Hoe, hoe, hoe spel je dat? Een Hanaboe? -E dat is H-A-U-N-E. BU En te, Hij is als het goed is aangedreven met fril technologie. En daarom ben ik ook geïnteresseerd in de zwaartekrachtselementen, die u te koop heeft. Volgens mij word ik hier in de maling genomen. Ik heb geen idee waar het over gaat hoor. Dus ik, ik, ik neem u niet in de maling hoor. Ik bel naar aanleiding van de advertentie van VP Fries op Marktplaats en de Hattemse Beek 121 in Apeldoorn. Mijn telefoonnummer 055-366-38016. En ik ben Martin Martini, ik bel uit Groningen en ik wil heel graag die onderdeel van u kopen. Ja, het is, ja, ik, ik, heb, ik heb er niks op staan. Dus ik, ik, ik zit even te denken van waar gaat dit over en hoe komen dan mijn gegevens erop? Dus ik, uh... Maar het is een nee. authentiek Duitse apparaat toch? Hij is authentiek van uh, zeg maar bouwjaar 1943 toch? zeg me maar niks. Nee, ik wist ik, ik, mij helemaal onbekend waar dit over gaat. Dus ik, uh... u, u bent niet bekend, want die advertentie staat er sinds vandaag op. Nee, zeg mij maar niks. Misschien moet u dan even bellen met Mark want er staat echt een advertentie van VP Fries, 055-366-8316 in Apeldoorn, voor een hounabu. Nou, Dan zet iemand namens mij iets erop, dat, dat, dat weet ik niet, maar het, is, uh, het zegt mij, uh, mij helemaal niks. Maar het nummer klopt wel? Het zegt mij echt niks. U heeft ook niet in, Zeg maar, kunt u mij voor mij op het chassis bekijken of er ook een nummer in, in het chassis geslagen staat van de Hounaboe? Zegt me niks, geen idee. U heeft geen Houdaboe? Uh, ik, ik, ik denk dat het er helemaal fout zit, dus dit is. Uh, en misschien moet u uh, hem wel met Marktplaats, want u staat ook bij de topadvertenties in de categorie voor ongeïdentificeerde vliegende objecten. Het zou maar zo kunnen, maar het zegt mij niks, dus ik, uh, ik, ik hou het hierbij, dus uh, ja. Ja, ja sorry, Danny, dat ik u gebeld dag. heb. Misschien moet u met Marktplaats belden ja. dat ze dat nummer in die advertentie aanpassen. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik zal eens even kijken in deze dagen, maar dit, uh, Dit is mij onbekend hoor. Nou, neemt u me niet kwalijk dan en dan wens ja, ik u een fijne avond. Het geeft, geeft niks. Het is. Uh... Ik weet niet of er nog een mailadres of iets bij staat. U mag van mij reageren op. Nee, ja, er staat wel bij VP Fries. AUB Belden ja. bij interesse. 055 366 8316 16. Hattemse Beek 121 in Apeldoorn. Af te halen bij een minimabad van 8300 euro. Zeg maar niks. Want ik, be, ik wil best 8400 te bieden, maar dat gaat mij alleen, oh, ik bedoel 4800 voor die twee ja. elementen. voor de rest niet. Ik, ik, zal, ik zal van de week eens even kijken wat er al op marktplaats te vinden is, maar het is, het is, het is mij onbekend waar u het over heeft, dus nou, ik ga ik het verbinding verbreken. Dat spijt mij dan. Ik wens u een fijne ja, avond. Fijne avond, dag. Dag. Zo, die kerel die gaat nu googlen wat een houneboe is. Nou hoop ik dat ik het goed gespeld heb. Even kijken. Houneboe. Ja, goed gespeld. op Disc aircraft of the Third Reich. <laughs> Tweede melding: Nazi-UFO. Wikipedia. Artistieke impressie van de houneboe. Type nazi Ufo, verwijst naar claims betreffende geavanceerde vliegtuigen over zelfs ruimtevaartuigen die nazi-Duitsland vlak voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en gebouwd zou hebben. Nou ja, goed. Die man die kan Marktplaats af gaan zoeken. Op zoek naar zijn eigen nummer. Dat vindt hij toch nooit. Die heb ik zomaar ik uit het... het ja, zo hou je de Nederlandse bevolking bezig, zeg maar... Occupy these motherfuckers. Er luisteren inmiddels 516... mensen naar onze stream... Uh, Toxal. Dat vind ik toch wel even... noemenswaardig. Ja. Want het zijn uh, veel... Uh, ja. in die tijd. Nou ja... beter dat het er uh, zoveel zijn... dan dat het er bijvoorbeeld... heel erg weinig waren. En ik stel voor dat we gaan luisteren... naar een uh, muziekje. Wat dacht je ervan? Ja. Doe maar. Ja. Nou, um, ik heb ook wel wat klaarstaan. Ja, yeah. waarom ook niet? Man on the moon van REM. <tip>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 Are you goofing on hell?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 dat ik mij uh, kan herinneren dat ik een uh, topic ooit geschreven heb over Andy Kaufman. Maar ik kan het hele topic niet terugvinden op QFF en dat irriteert me mateloos. En dat is wel met meer topics het geval. En die zijn ooit geschreven, maar daar is nooit op gereageerd. Er zijn nooit comments ingeplaatst. En daarom zijn die desbetreffende topics nooit mee verhuisd naar het nieuwe QFF... En dat vind ik wel jammer. Want Andy Kaufman, uh, dat is toch wel een bijzonder persoon eigenlijk. En uh, mist op q Dat vind ik wel uh, zonde eigenlijk. Wat vind jij toch uh, zo? Ja, Andy Kaufman. Ja, dat is gewoon niet op q terug te vinden. En dat heeft alles te maken met die verhuizing. En uh, ja, ik blijf dat heel erg jammer vinden. Dat, dat hoorde toch wel uh, op q thuis in mijn ogen. En uh, ik, ik hoop dat ik uh, Frillon of uh, Toby, mocht haar luisteren, kan bewegen om die oude topics zonder comments ook nog even uit de database te verhuizen, als het ware. Wie weet, krijgen we hem zover. Want ik, uh, nee, als ik op Kaufman zoek, vind ik ook niks terug. Helemaal nothing, nada, zero. Heb je nog een nummer om te bellen, Toxa? Uh, niet echt. Hoor. Ik zag trouwens ook dat je ook. Temple of Idiots had gehashtagd. Oh, wacht eens even. Wat scherp dat jij me eraan helpt herinneren. Uh, de Temple of Idiots, die had ik inderdaad gehashtagd. Waarom ook alweer? Omdat iemand een heel grappig filmpje plaatste over Wrak op de Weg. Dat was jij. Uh, ja, klopt, we gaan even ja. luisteren. Ik wilde dat even laten horen, dat hele fragment. Luister even mee mensen. Naar nou, Wrak op de Weg, geplaatst door Toxo. Je kunt het niet zien, maar dan moet je het even terugkijken via de show notes van deze aflevering. We gaan eerst luisteren. We kwamen deze auto tegen, die reed ons tegemoet. Uh, wij zagen dat het linkerachterwiel heel slingerde, dat uh, trok ons aandacht. We hebben ons dienstvoertuig gekeerd en we zijn die auto achteraan gereden. Uh, die bestuur had kennelijk in de gaten dat wij hem achtervolgden. Hij tracht ons uh, kwijt te rijden door, dat, uh, door die woonwijk. Uh, dat, na ongeveer 2-3 kilometer hebben we het uiteindelijk toch uh, stil kunnen zetten die auto. En we hebben de bestuur erover aangesproken over dat mankement. Het is natuurlijk eigenlijk geen beste beurt, hè? dat de politie die probeerde u aan te houden en u probeert het ontkomen aan de politie. Nou, dat is niet zo erg netjes, nee. Ja, andere keer. anders ben je er uh, wel erg vlug vanaf. Dan ben je hem zo kwijt natuurlijk als je gelijk stopt. En misschien kan ik ze nog kwijtraaien, maar dat ging niet. Nou, deze wagen is levensgevaarlijk. Dit is zowel voor zichzelf en in ieder geval voor andere mensen. Was u verbaasd toen u door de politie werd aangehouden? Nou, ik, ik wist wel dat het niet goed was met die auto, maar dat ik zo snel mee aangehouden zouden, had ik niet verwacht. We hebben het probleem van het linker achterwiel gezien, daar komen we zo dadelijk even op terug. Maar onder de motorkap is er ook nog wat zichtbaar te maken, dus het lijkt me verstandig dat we daar eerst eens even gaan kijken. Hier zien we de draad, die loopt vanaf de radio rechtstreeks naar de accu toe, rechtstreeks op de pluspool is die aangesloten. Die draad is op bepaalde pun punten helemaal kaal en we kunnen zien dat er direct vonkvorming en brandgevaar optreedt. Nou, dan aan de andere kant van de motor moeten we even omlopen. Wij kunnen we ook nog wat vinden. Waar zit dat? Dat zit in de hoofdremcilinder. Die zien we hier. En we zien dat een van de leidingen, die namelijk de achterwieler bedient, die is doorgeknipt door de eigenaar. Waarom is dat gedaan? Uh, als we onder de auto gaan kijken, bij het linker achterwiel, dan zien we dat de remklauw die ontbreekt. Dat betekent, als je gaat remmen, je al je vloeistof kwijtraakt. Nou, hij heeft de leiding losgemaakt en de hoofdremcilinder zodanig dichtgemaakt dat hij geen vloeistof verliest. Hij rende wel goed, alleen uh, de vertraging was niet echt goed. Het duurde lang voordat je stil stond. Maar heb je nooit iets uh, bij de achterwielen gemerkt, dat hij daar toch wat minder rende? Waar ja, we wel eens uh, versteld worden staan in de regen, vooral dat het heel erg lang duurde voordat hij stilstand. Want linksachter ontbreekt een remklaal. Dus ja. daar remt hij helemaal niet op. Nee, daar remde hij helemaal niet mee. Wist je dat? Nou, uh, niets van gemerkt en naderhand uh, gehoord door de politie. De tank namelijk die is dermate aangetast door roestvorming enzovoort. dat er lekkage op is getreden. Dat kan bij een warme uitlaat natuurlijk erg gevaarlijk zijn. Niet alleen door de uitlaat zelf, maar sta ik voor een verkeerslicht, uh, mensen die staan te roken op de fiets of iets dergelijks... een peukje weggooien en nou, de vlam is zomaar ontstaan. Nou, daar heb ik niks van gemerkt. Het een lekker benzine tank. Maar die auto gebruikte toch vreselijk veel benzine. liep, het, liep heel duur. Nou, dat was ook een uh, de helft. Al lag dat ook aan. De belangrijkste reden dat de auto is aangehouden, dat is dat achterwiel, hè? Ja, het linkerachterwiel, dat is het meest uh, verkeersgevaarlijk. Waarom? Nou, hij zit nog maar aan één bout vast... En als we de andere gaten bekijken, dan zien we dat die helemaal zijn uitgelubberd. Hij is los gaan zitten. Op een gegeven moment zijn de bouten afgebroken. En dan krijg je natuurlijk verkeersgevaarlijke situaties. Nu kunnen we de band al met de hand kunnen we loslaten, een stukje loslaten komen. Je kunt je voorstellen dat als er mee wordt gereden, met name door een bocht, dat er dan hele gevaarlijke situaties ontstaan. U weet, hè, wat die auto mankeert, vindt u dan zelf niet dat hij eigenlijk onverantwoordelijk gehandeld heeft? Ja, dat was uh, achteraf gezien wel heel gevaarlijk, hè. Vooral uh, dan die remmen. Voor u, maar ook voor de andere weggebruikers, Ja, dat inderdaad. Dat is niet, uh, ja, het is niet heel veilig. Het is niet heel veilig. Ja, mooi stukje oude tv, zo? Uh, Bedankt dat je dat even ons, uh, zeg maar, onder de aandacht hebt uh, gebracht. Grappig, hè? Je denkt ja. gewoon... Uh, het is iets uit Jeske vet ofzo, maar... Nee, het is gewoon bloedserieus. Gewoon echt waar. Ik bedoel, uh, helemaal geen grap uh, over mogelijk eigenlijk. Nee. <laughs> ja, goed. Um, dan uh, zeg ik, we doen nog een muziekje... en dan gaan we zo richting het einde van deze show. Wat dacht je ervan? Ja. ja um, ik heb natuurlijk nog wat uh, klaarstaan. Firehouse Rock van The Wailing Souls. Een stukje reggae. Some call it firehouse rock. Van de Wailing Souls. Mijn naam is Bafomet. met aan de andere kant zit Toxopees. Welkom terug bij aflevering 48 van de QFF podcast series. Het is vandaag 26 december vrijdag. Tweede kerstdag 2014. En de klok slaat 22 minuten voor 22 uur. Ja, dat heb ik mooi gezegd. 21 uur 38 dus. Um, we gaan richting het einde van deze 48ste aflevering, we zijn inmiddels alweer ruim uh, nou, ik denk bijna 3,5 uur bezig en uh, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest ik vind het tijd voor onze eindtune, wat, uh, wat vind jij ervan uh, toch ik heb straks strak aan. nou, dan uh, gaan we er een officieel einde aan breien, door middel van onze enige echte eindtune It could happen to you van Miles Davis en his quintet. Mijn naam is Bafomit aan de kant Toxopeus. Bedankt voor het luisteren en tot aflevering 49 van de QFF podcast series. Dat is de volgende. Voor um, now, I say bye bye en ik geef het woord over aan Toxopeus. Ja, dit was uh, Toxopeus en uh, tot de volgende keer. Nou, uh, jij ook bedankt uh, Tox. Bye bye. Geen dank. Laat eens. Later. Mensen die luisteren naar... ...de live radioversie... ...na deze aflevering 46... ...blijft de Q5 radio stream... ...gewoon doorlopen met wat muziek... ...en daarna gaan we over naar de aflevering van gisteren ...met Permutter, Toxer, en mij... ...na aflevering 47 van de Q5 podcast series... ...die daar nog... ...aflevering 46 heet... ...dat klinkt heel vaag, alsof je in allemaal... ...verschillende dimensies zit... ...dat is niet het geval... ...blijf luisteren en... Nou ja, tot later. Het is nog steeds tweede kerstdag. En u luistert dus naar de speciale kerstuitzendingen van QFF Radio op 66.6 FM. Bye bye. mea koopbaar en dan druk ik zomaar op knoppen waar ik niet op moet drukken. Je luistert nog steeds naar de QF podcast series en ik liet zomaar de eindtune afkappen. Dat kan natuurlijk niet. Dat ga ik even goed maken met jullie en uh, ik pak hem er gewoon even weer bij. Ik ik ik ik ik, ik sloot namelijk het verkeerde apparatus af. Ik sloot uh, in plaats van Skype af wat ik nu ga doen. Uh, sloot ik uh, spotify af en spotify gebruik ik om te luisteren naar een livestream en uh, nou ja goed hij gaat alweer verder jullie horen mij en uh, zo meteen gaan we verder met de uh, Q5 radio dit is het nog steeds het einde van de 47ste Q nee sorry 48ste 5 podcast series op deze tweede kerstdag vrijdag 26 december 2014 mijn naam is Babel met u luistert naar uh, Q5 radio dit is de eindje van aflevering 48 van de reguliere Q5-podcast-series. Het is dus nog niet afgelopen ofzo. Het is geen einde. Tot zo. einde van podcast 48 uit de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafelmet, bedankt voor het luisteren. En ja, dat betekent dat we dus nu overgaan tot de orde van de dag. Dat kunnen we doen met een muziekje en dat kunnen we ook doen met, nou ja, what the fuck, we doen het ook gewoon met een muziekje. Waarom niet? Ik bedoel,